Dus ik hoop dat je mij goed kan verstaan. Oh, wat een opluchting. Net op tijd is alles toch nog goed gekomen. We hebben het hele weekend uh, non-stop muziek uitgezonden. En uh, ja, er zaten een heleboel bugs op. Dat kwam dat ik uh, via de streamcomputer ook muziek uh, draaide. En het is nog wel een oude computer. En uh, ja... En ik heb de stekker losgetrokken van achteren. Dat kan ik niet zien, dat moet ik echt op gevoel doen. En net een half uur voor de uitzending kreeg ik het toch nog voor elkaar. Zonder bugs. Ja, af en toe kan er misschien een bug vallen. Maar gelukkig. Alles is weer bij het oude. Op 128kbit. In stereo geluid. En we nemen deze uitzending ook op. Dus als je belt of. Uh, ...of wat dan ook. Alles wordt opgenomen en later online gezet... ...zodat de luisteraars die onze uitzending moeten missen... ...toch nog uh, terug kunnen luisteren. En we zijn geen... Uh, <laughs> ...we zijn geen uh, NMA of weet ik hoe het heet. We worden overal afgeluisterd. Nou, hier mag iedereen meeluisteren. Van Tokio tot New York. Van Oslo... Tot Johannesburg, van Moskou tot Amsterdam, iedereen mag dit programma meeluisteren. Alleen één ding, ze zullen wel Nederlands moeten leren, om ons te kunnen verstaan. NMA of NSA, weet ik hoe dat heet, of de AIVD, iedereen luistert mee en dat mag ook hier. Vanavond mag dat op Eurostar Radio. Ik ben DJ Jaap, het is vandaag zondagavond 1 december 2013, de begin van de meteorologische winter. Welkom bij Eurostar Radio, DJ Jaap. welkom bij het zondagavond bel- en chatprogramma van DJ Jaap, live vanuit het Laakkwartier in Den Haag. Luisteraars, dus dat was uh, Butterfly Tea met Japanese Waves. Fantastisch nummer. Oké. Okay. Goed, luisteraars, het is vandaag 1 december 2013 zondagavond. En het is onder andere alweer 10 minuten over 8. Het is dus een live uitzending vanuit het Laakkwartier in Den Haag. Oké, okay, ik ben DJ Jaap en uh, welkom bij de Bel en Chat programma op zondagavond. Elke zondagavond live vanaf 8 uur. En uh, we gaan door tot 10 uur. En mocht het nou uh, lekker druk worden op de Skype en op de chat, dan gaan we, gaan we lekker door. Ik zit momenteel niet op de chat, wel op de Skype. Uh, we gaan de Skype nu openen. Dus mensen, dj.jaap is ons Skype adres. Iedereen die ons kan horen mag skypen. En uh, ja, het wordt heel gezellig, uh, ja, ja, net als vorige week. En uh, oké, okay. we gaan een, een beetje andere muziek draaien als wat u van ons gewend bent. Tenminste, uh, uh, wat een uh, beetje rustiger. Beetje meer uh, oriëntaalse muziek. En wat uh, meer easy listening muziek. Dus uh, vanavond even geen rock. Even geen house, even geen disco, behalve om 11 uur. Dan gaan we een mix draaien. En dat is uh, de mix die ik van de week heb opgenomen. Gewoon vrijdag ofzo. Ik heb twee mixen opgenomen. Eentje voor uh, vanavond. En eentje voor volgende week zondag. Want ja, het is toch een uurtje werken. En elk uurtje wat je terug kan verdienen is natuurlijk weer meegenomen. Ik, uh, goed, ja, oké, okay. uh, ons koninkrijk bestaat nu 200 jaar en één dag. Nou, ik, uh, ik heb daar niks aan gedaan. En uh, ik heb wel wat op televisie gezien met het journaal en zo... Ik heb heel even dat concert in de Tweede Kamer op televisie gezien. Maar voor de rest, uh, ja, ik heb daar eerlijk gezegd niks mee. Ik vind het allemaal prima dat het er is hoor. en eh, noem maar op. Maar ik heb daar verder zelf niks mee. Ik ben er ook niet tegen. Ik ben er ook niet echt voor. Waren we een republiek gebleven, vind ik dat ook prima. Ik bedoel, ik heb... Uh, ik vind het allemaal best, weet je. Dus uh, ja, ik ben wat dat betreft uh, een, een tikkeltje neutraal. Alhoewel ik ook wel zo nu en dan mijn bedenkingen heb. Maar goed, bedoel we. Uh, de koning heeft uh, een ceremoniële functie. En ik vind het prima zo. Dus uh, goed, ga, verder ga ik het er niet meer over hebben. De Skype staat open. Dus als je wilt bellen, mag je nu bellen. En uh, we gaan uh, door tot 10 uur. Mocht het nou lekker druk blijven en er nog meer mensen erbij komen, gaan we door tot 11 uur. Maar na 11 uur. Dan, uh, dan ga ik echt de mix draaien. En uh, dat is een, uh, een disco-mix. En night-disco-mix. En die wordt later ook apart van dit programma online gezet op eurostaradio.nl. Dus er zijn dan twee programma's. En dus dan weten jullie dat om 11 uur, van 11 tot 12 uur, om 12 uur ga ik echt stoppen met uitzending. Dus tussen 11 en 12 uur een disco night mix. Oké, okay, goed. Dus dan weten jullie dat. En we gaan uh, weer gezellig uh, weer verder met het volgende liedje. En uh, ja, vandaag is het Wereld Aidsdag, hè? Dus uh, ja, ik steun al jaren de, de AIDS Stichting. Dus ja, ik bedoel, uh, iedereen moet natuurlijk voor zichzelf weten. Maar uh, ik doneer. Uh, Elk jaar wel iets wat ik al kan missen. Nou ja, goed. Ik bedoel, uh, misschien wel uh, iets om bij stil te staan. Hè? De Wereld elke uh, jaar op 1 december. En uh, ja, goed. Jullie hebben het op mijn Facebook kennen zien. Hè? Dus uh, goed, we gaan verder. Het volgende nummer. En uh, dat is de eentje van... Uh, Prachtig nummer. Return to nature van Harmoniek. <mog> Was een uh, prachtig nummer van uh, Harmonie met Return to Nature. We hebben hem nog eens uh, vaker gedraaid. Een prachtig nummer. Het volgende is uh, Maragoni met The Souls of the Forest. Dus ...dat was uh, Oleg O. Karjanko met Blue Hawaii... ...en daarvoor hoorde je Mauro Maragoni met The Souls of the Forest. Oké, Nou, als je luistert naar Eurasia Radio als je net inschakelt... ...en we zijn een online radiozender, we zitten alleen maar op internet... ...dus niet via de FM of via de kabel of wat dan ook. Nee, we zijn een onafhankelijke, vrije radiozender op internet... En we zenden uitsluitend rechte vrije muziek uit. Dus geen Rolling Stones, geen Beatles, geen Queen, geen armen van buren of noem maar op. Niet dat we er tegen zijn, maar ja, het heeft een kostenplaatje. En we doen dit voor onze hobby. En we willen ook de commercie niet uh, verrijken over onze rug. Daar doen we dus niet aan mee bij Eurostar Radio. Niet dat ik al wat tegen heb hoor, maar... Oké, okay. we zijn onafhankelijk, vrij en hier. Mag je alles zeggen wat je op je hart hebt. Zolang het maar geen beledigingen zijn aan derden, rond. Daar moet je voor naar een andere website gaan. Dus, oké, okay. dat is uh, wat ik even wil mededelen. Nou, we gaan eens dus even kijken. Het is nu vier minuten voor half negen. En... Uh, ja, straks om 11 uh, uur dan gaan we dus een mix uitzenden. De Disco Nightmix die ik uh, van de week heb opgenomen. Ik heb... Uh, ja, het duurt maar een uurtje. Dus uh, tot, na 12 uur stoppen we er helemaal mee. Dus je kan nog tot 10 uh, à 11 uur uh, lekker skypen hier. Ik, uh, ik zit niet op de chat. Dat heb ik bewust niet gedaan. Omdat dat... Uh, ja, jullie kunnen onder elkaar natuurlijk wel chatten als je er zin in hebt. Maar ik heb het bewust niet gedaan, want... Ik heb maar twee handen... en één hoofd. Dus ja, helaas... Uh, vanavond even niet. Je kan wel Skype als je wil. Dan kom je live in de uitzending. En uh, ja, ik heb van de week... een tablet aangeschaft. En... Uh, nou was ik vergeten een stekkertje te kopen... om hem aan te sluiten... op de mengtafel, zodat ik de Skype... ook via een apart geluidskanaal kan inregelen. Dus jullie kunnen gewoon Skype hoor... Dus uh, dat is geen probleem, maar uh, oké, okay, dan moet ik de muziek wegdraaien en dit en dat. En het is ook wel eens makkelijk als je kan skypen, terwijl je muziek aan het draaien bent, zodat alleen de persoon met wie ik skype met elkaar kunnen converseren, zodat de luisteraars dat niet kunnen horen, dat we ook even een privé overlegje kunnen hebben, zonder dat de luisteraars het horen, uh, terwijl de muziek draait. En dat kan nu dus niet. En dat kan wel. ...als Skype op een apart geluidskanaal zit. We hebben hier twee geluidskanalen... ...een microfoonkanaal en één kanaal voor de Skype... ...en de muziek. Nou, vanaf volgende week zondag... ...en dat beloof ik jullie... ...dan heeft Skype ook een apart geluidskanaal... ...dus dan kun je ook met mij praten... ...zonder dat de luisteraars mee kunnen luisteren. Dus als ze iets privé te melden hebben... ...wat niemand hoeft te weten... Of wat dan ook, eh, dan kan dat ook. Maar dan zou ik dat van tevoren wel even tegen je zeggen. Dus, eh, nou, ik zit niet op de chat. Want, eh, ja, dat is me net iets te veel werk. Volgende week ga ik de chat gewoon weer. Eh, ja, de chat staat wel aan hoor. Je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Je kan gewoon je nickname gebruiken. En kan je gelijk inloggen zonder wachtwoord, dat is geen probleem. En ik zie dat er al een paar mensen op de Skype zitten. Jullie mogen gewoon bellen hoor. Dus al draai ik een muziekje, je mag gewoon inbreken. Dus bel me maar. Ik bedoel, dat maakt niet uit. Dus uh, goed. Nou, luisteraatjes. Uh, dat was het dan weer. Hè? Herman Verkeken. Oké, jullie Herman Verkeken? Of Verheken, sorry. Herman. Of Herman, nee, Ken Verheken. Hoe kom ik nou op Herman verkeken? Is dat niet van. Uh, Papi loopt toch niet zo snel? Nee, die is het niet. Volgende nummer. Dreamfield is van Ken Verheken uit Vlaanderen. Nou, ah, jongens, prachtig nummer. Dreamfield. Ken Verheken. Dat was uh, van Ethique met de uh, Anglophone. En daarvoor hoorde je Ken Verheken uit Vlaanderen met Dreamfield. Oké okay, mensen, we gaan eens even kijken uh, wie er allemaal op de Skype zitten. Ja, ik zit zelf niet op de chat. Jullie waarschijnlijk wel, maar ik niet. En uh, dat heb ik gedaan omdat ik te heel veel dingen hier moet doen in mijn eentje. Ik heb geen technicus die mij helpt, zoals dat eh, bij de reguliere omroep gaat en bij de commerciële radiostations. Ik doe alles hier helemaal alleen. En eh, oké, okay, vanmiddag was eh, Jacco eh, op de radio bij Fama Radio van Nelly ten Napel, ook wel bekend als M N Medium Nelly, ja ja. En dan eh, had hij een kleine uitzending dat hij gisteren niet lekker was. Toen heeft hij vanmiddag even iets uh, een leuke uitzending gedaan. En dan wil ik even vragen aan uh, onze vriend uh, Jacco... of ik zijn uitzending, het geluid daarvan, hier mag uitzenden. En dan vind ik... Uh, ja, ik zie dat... Uh, ja, ik zie Jacco heeft een berichtje achtergelaten, zie ik. Dus even kijken hoor. Jacco, Jacco... Oké, okay. uh, Jaap, moet je eens zien, schrijft hij op de chat van de Skype. Nou, dan ga ik eens even kijken. Oh, nou, Taboo USA, Extreme Obsessedly, full episode. Behind the closed doors and picket fences of America's most normal looking homes, there are secrets. One, two, three. There are obese women who believe that bigger is better even if it's considered taboo. This calf is four inches bigger than this calf. In North Carolina, a gainer pushes her body to the limits. I love it when my face gets rounder and my cheeks get fatter. In Colorado, a plus size model has turned her weight into big business. Look at that fat dimples. In Ohio, the word thin Oké, okay, dus extreem dik zijn is big business in Amerika. Walgeluk voor woorden. Mensen die uh, zich dood eten. En ik vind het zielig voor de mensen hoor. Die mensen zijn gewoon ziek hè. Ik vind dit walgelijk voor woorden hoor. Jacco, ik vind het heel mooi dat je dit aan de kaak stelt. Maar ik ga eens even kijken, want ik zie via de Skype dus nog een berichtje van Jacco. Je, je mag altijd alles gebruiken. Nou Jacco... Dat vind ik heel lief van je. Je mag ook uh, mijn... Uh, ja, oké, okay, ik, ik geef wel eens aan... Uh, uh, op mijn uh, uh, programma's die ik dan upload... Het gaat om de artiesten die ik draai. Hè. Wat ik zelf uh, zeg en doe... Dat mogen jullie allemaal uitzenden. Ook uh, via Fama of via Ridderradio. En dat geldt voor, alle, voor iedereen. Zolang je mij niet dingen verdraait... Dat ik uh, bijvoorbeeld uh, iets zeg... En dat de mensen het... Uh, uh, via, ja, laat ik het anders zeggen. Je mag mijn uh, programma ook gebruiken. Tot in tegenstelling, de muziek die ik draai... Die draai, uh, die draai ik onder dezelfde licentie als ik het doe. Waarom doe ik dat? Als iemand zegt van... Ik wil niet dat je over mijn werk nog een mix overheen maakt. Dan doe ik dat ook niet. Hè? Dus, uh, dus mijn... Uh, maar ik zou zeggen, de muziek die ik draai zijn vrij. Die vallen wel onder de licentie van creative commons. Of creative commons, zoals je dat uh, kunt zeggen, hoe je ook wil. Maar er zijn artiesten die willen niet dat er over hun muziekwerk uh, uh, nog iets overheen wordt gemixt. Nou goed, dat zou ik dan ook niet doen. Nee, want uh, ja, ik, ik, le ik lees meestal ook wel de licentie na van wat wel en wat niet mag. Nou, meestal mag je het wel uitzenden. Maar er zitten artiesten bij. Die willen niet dat ze hun muziek bewerkt weer tot jouw ding. Oké, okay, daar heb ik respect voor. En dat hoeft ook niet. Jullie mogen dat wel met mij doen. Jaap, ik kan het niet geloven dat de VVD en de Partij van de Arbeid nog stemmen winnen. in de laatste peilingen, jij... Nou, ik kan het ook niet begrijpen hoor. Want weet je wat het is? Nou zeggen ze van... Eh, eerst was iedereen tegen die, dit kabinet. Hè, de PvdA eh, en eh, Partij van de Arbeid en VVD. Maar nu het economisch een klein beetje beter gaat. Want dat gaat nog lang niet goed hoor. De economie groeit een klein beetje. En dan nou, is, is iedereen positief. Van nou, nou doet hij het goed. Nou, nou... Jongens, volgens mij worden we gewoon in een maling genomen hoor. Ik bedoel, ja, ik wil niet verder uitdagen over politiek, want dat is mijn ding niet. Zeker niet in de uitzending. Dan mag je natuurlijk alles zeggen wat je wil. Maar nou, nou denk ik, Nou, wij Nederlanders, en ik, ik ga nu één ding zeggen, misschien valt 90% van de Nederlanders over me heen. Wat ik nu zeg, dan moet je niet boos worden op me, uh, overige luisteraars. Of mensen die later dit programma terug horen, want alles wordt opgenomen hier. Ja, en later online gezet. Dus voor de luisteraars die dit programma helaas niet live kunnen luisteren, daar doe ik dat dan voor. De 80-jarige oorlog met Spanje. In uh, 15. Uh, weet ik veel wat. Kijk, natuurlijk. We waren bezet, maar iedereen die liep als makke schapen, liet er maar gebeuren wat de Spanjaard wou, hè? koning Philip II. En aan de andere kant denk ik, ja, 80 jaar, eigenlijk was het 60 jaar, hè? in werkelijkheid duurde die oorlog maar 60 jaar. Maar er waren Nederlandse bestuurders, hè? de schepenen, dat is dan wat nu de wethouders heet in zo'n stad, die lieten mensen te dood veroordelen uh, dat werd opgelegd door de Spaanse regering... de koning Philip II... van nou ja... mensen die een ketterij deden... die werden hun kop eraf gehakt... of opgehangen of verbrand... of weet ik veel wat... en als ze dan... ja, meestal kregen ze de doodstraf... door verbranding... en als ze toegaven dat ze een ketterij deden... dan kregen ze een lichtere straf... ja, die werden ze opgehangen... nou ja, een verstikkingsdood is dat in principe... nou die... Mensen is net zo erg als als je levend verbrand wordt. Het is alle twee erg. Ik zou alle twee niet willen. Ja, logisch toch? Maar wij liepen allemaal onze voorouders als makkerschapen, maar lieten we alles maar gebeuren. He, totdat, uh, ja, er waren piraten. En dat waren dan, uh, ja, ik weet niet, jullie de geschiedenis een klein beetje kunnen. Ik ken dat wel een beetje, omdat ik daar geïnteresseerd in ben. Dat ze de geuzen, de watergeuzen, nou jongens, dat was een tuig, een vullus en het waren schoften en ze stelden dit en dat. Die werden echt uh, met de nek aangekeken. Maar die namen het wel voor ons volk op. Ze vochten ook tegen de Spanjaarden. Die hebben samen met Willem van Oranje ons land bevrijd. En zo is de staat der Nederland ontstaan toen nog een republiek. Onder de Oranjes, oké, okay. later, hè, dus 200 jaar en één dag geleden, is dat het Koninkrijk der Nederlanden opgericht. Daarvoor waren we al lang een lange republiek, maar de Oranjes die waren ervoor al. Dus nou, dus doordat er verzet kwam van onze vrienden de watergeuzen, dat Vulles van toen, het tuig, hè, wat schepen beroofde, dit en dat, dat waren ineens de helden omdat dat de enige mensen waren die durfden stelling te nemen tegen het Spanjaard. En Willem van der Anje, dan natuurlijk die nota bene zelf, niet eens een Nederlander was, maar een Duitser. Ja? Goed. Nou gebeurt precies hetzelfde op dit moment. Iedereen loopt te schelden en te mopperen... ...en te kankeren en te doen van de regering dit en dat... ...maar niemand durft te staken. Niemand durft de snelwegen te blokkeren... Niet, niet, niet één dag, maar een week of wat dan ook. Want iedereen is bang voor zijn huggie. Al die Nederlanders, ja, en dan zeg ik het even, die zijn te schaaitrag om in actie te komen. Ze laten alles maar gebeuren, maar niemand heeft het lef om actie te ondernemen. Nou ben ik ook niet zo iemand die snel op de barricade gaat staan. Dat zeg ik gewoon eerlijk, want wat heb je eraan als als ik zeg maar iets heb van... nou ja jongens, laten we de snelwegen blokkeren... dat niemand de stad in of uit kan... en dat een week lang, dat hoeft geen maand te duren... maar een week of zo, of ze maar een dag... om stelling te nemen tegen wat onze regering allemaal uitvreet. Dan krijg je misschien vier, vijf man mee. Er zijn er duizenden die zeggen... ja, we doen allemaal mee. We doen allemaal mee. Ja, goed zo, we moeten dat zoetje afzetten... He? Niet met geweld, maar gewoon met, met blokkades. Uh, bijvoorbeeld, uh, we, we kunnen ook dingen boycotten. Bijvoorbeeld. We weigeren bijvoorbeeld om be bij bepaalde winkels iets te kopen. Ik ga geen merken noemen of bedrijven, want ik wil niemand uh, in discrediet brengen. Want dit is al een uitzending die iedereen mee kan luisteren en eventueel ook naluisteren. Dus ik ga niks, geen namen noemen. Maar als we willen kunnen we allemaal in verzet komen tegen deze regering. Want deze regering is zo vals en zo gemeen. Dat is sinds 40, 45 niet meer gebeurd. Dan wil ik ze niet vergelijken met de nazi's in de oorlog. Tuurlijk tu Tuurlijk bedoel je, liever Rutte dan Hitler, tuurlijk. Maar wat ze nu doen, dat is gewoon verschrikkelijk. Nou schrijft, uh, even kijken hoor. Je moet even kijken, er wordt wat geschreven in de chat van de Skype... Uh, Jaap, ik, kan, ja, ja. ik zal wat onderwerpen kijken, misschien kun je met sommige iets. De KWF, de kankerbescheiding, wil dat ook ons land alleen nog maar onaantrekkelijk uitziende pakjes sigaretten mogen worden verkocht. Ja, maar dat gaat gewoon niet helpen. Nou, met die elektrisch roken, nou, mooi dat je dat onderwerp aansnijdt, uh, Jacco. Weet je, uh, het staat niet op de reguliere chat, maar op de... Uh, chat van, uh, van de Skype dat ik alleen kan lezen. Kijk, wat ik hiermee wil zeggen, hè, bijvoorbeeld naar nou heb je dat elektrisch roken, ik ben er ook aan begonnen, twee weken geleden en toen hoor ik ineens op het televisiejournaal over dat uh, elektrisch roken ja, het is nog slechter dan tabak en uh, je krijgt er dit van en dat van. Dus ik denk, ja jongens, hey, shit hey, nou heb ik, nou ik zo'n elektrische sigaret gekocht en dat smaakte best goed, maar ik begon daar wel door er minder te roken. Ik uh, rookte misschien één of twee checkies per dag tussendoor. En op een gegeven moment, uh, nou ja, dus ik, op uh, een gegeven moment denk ik, ja, jezus jongens. Ja, wat ken je nou wel? Wat, wat denk je wat er in het eten wordt gestopt als, als smaakstoffen, kleurstoffen? En... Uh, die, die, die ook kankerverwekkend kunnen zijn. Dan zeggen ze, ja, maar dat is alleen als je daar te veel van eet. En dan zeggen ze wel, van ja, mensen worden steeds ouder, we moeten maar langer werken. Mensen worden steeds ouder, mensen worden helemaal niet ouder. Zal ik je nog sterker vertellen? Mensen sterven steeds jonger juist. Want dit zijn allemaal fabeltjes, die pas uitkomen als deze kabinet al lang al, misschien al met pensioen zijn, of misschien overleden, en dan kan je er niet meer op terugpakken. Mensen, ik, ga de, ik, wil, ik wil dit onderwerp nu even afsluiten. Want ik wil niet de hele avond erover hebben. We worden allemaal, en niet alleen in Nederland, hoort is overal in de wereld. We worden allemaal met open ogen in de maling genomen. Geloof me nou, zowel door het bedrijfsleven als onze overheid. Dus dan schrijf ik nog even, niet alleen de meteorologische winter is zondag begonnen. Ook het weer zelf... Wordt deze week winters. Aan het einde van de week wordt de atmosfeer flink kouder en kunnen er zelfs sneeuw vallen. we voorspelt de meteoroloog, Ben Landkamp van Weerplaza. Nou, ik weet niet of jullie mijn filmpje op Facebook hebben gezien. Ik heb vanmiddag een filmpje in de tuin gemaakt hier. En aan de voorkant van de heb ik een geveltuintje. De rozen staan gewoon nog in bloei. En er zijn plantjes die al lang al uh, kapot hadden moeten vriezen. Die het nog doen met bloempjes erbij. Nou, jullie hebben het kunnen zien op mijn Facebook. En uh, ja, het kan best hoor dat het eind van de week uh, flink gaat sneven. Het zou best kunnen. Ik geloof dat zo. Hè, dus uh, zo zie je maar weer mensen. Uh, ja, de natuur laat niet met zich zollen. En dan kunnen we wel allemaal afvalstoffen in de lucht blazen... met de uitlaatgassen van auto's. En dan mag jij, jij mag geen sigaretje roken. Jij mag geen blootje roken wat ook geen kwaad kan. Een blootje is nog gezonder. Als je pure wiet rookt, is gezonder. Mits er niet mee geknoeid is natuurlijk. Maar als je pure, natuurlijk gekweekte wiet rookt... is gezonder dan tabak. Eh? Cannabis is zelfs gezond. Eh? Van, eh, van wietolie kunnen ze zelfs uh, bepaalde soorten kanker genezen. Dat is gewoon bewijzen. Maar waarom wil men daar niet aan? Omdat de farmaceutische industrie dan op de kop gaat. Dan zeg ik tegen de farmaceutische industrie... gebruik dan wietolie. Huh? Ja, bedoel... Uh, maar ja, goed... Uh, we kunnen een lang verhaal uh, nog langer maken... of nog korter maken als dat het is... Maar goed, ik ga hiermee dit onderwerp uh, afsluiten. Um, ik wil het gezellig houden. Ik vind het goed dat het wordt aangekaart. En dat wil ik ook weer in de openbaarheid brengen. Maar dan gaan we eventjes. Ja! Oh, dat klinkt een beetje hard, hè? Oh, Jacco. Hey, ja! Goeie avond! Goeie avond! Goeie avond! je bent live van de uitzending. Oké, okay, dan zet ik uh, het geluid van de reel even uit. En dat versta ik je niet. Ik denk, ik zit hier en ik denk, wat voel ik toch? Uh, de hond ligt op mijn voeten. Oké. Okay. Uh. Oh jee. Ja, Ja, jij weet over dat elektrisch rook. Ik, ik rook nou af en toe gewoon een checkje tussendoor. Uh -huh. trouwens mijn accu is ook leeg en ik had twee sigaretten voor 42 euro zoveel van die elektrische dingen, nou een accu is kapot dus die kan ik niet eens meer gebruiken en die andere is de lekker. dat was bij mijn moeder want dat mag niet gerookt worden dat heb ik dus wel elektrisch gerookt nou zeg wat gebeurt daar is dat ding ineens, dat batterij leeg dus ik denk nou ja ik ruik maar weer een gewoon checkie, hè. dus uh, maar ja ik zeg het, het, op zich helpt het wel maar ja, de een die zegt, het is gezond, tenminste niet gezond, maar minder, minder schadelijk dan tabak. En de ander die zegt, ja het is nog veel gevaarlijker dan tabak. Ik denk nou ook, wie moet ik nou geloven? Ja, ja en misschien is er dan ook nog wel de vraag, wie heeft waar belang bij? Nou, weet je wat het is? Kijk, ik zit zo te denken, ja sommige mensen worden boos op me als ik erover begin. Dan zeggen ze, dat is niet waar en dit en dat en tellen toch niet en dit. Zeg, nou, dan moet je ook niet, niet, niet zeuren, weet je zo? Zou bestaan. Bedoel, je hebt mensen over met staken, als we allemaal staken bijvoorbeeld met bepaalde acties. Dan zeggen, je, huh, het helpt toch niet, maar ze lopen wel te zeuren en te klagen, weet je wel? Dan denk ik, nou klaag dan ook niet, houd dan je mond dicht, toch? Dat heb je ook, maar dat heb je ook bijvoorbeeld met vakbonden. Je hebt mensen in een bedrijf die klagen stenen en been. Maar als je dan vervolgens zegt van nou dan moet je lid worden van een vakbond. En dan moet je ook bereid zijn uh, om daar wat voor te doen. Ja. Want dan, haken, dan haken ze af. Maar ze blijven daarna wel gewoon klagen. Dus ja, ja. Nou, klagen dat... is een Nederlands nationale sport. Ja, en ik vind het een vreselijke afwijking. Ik vind het een ziekte... Die, uh, die uh, nog, nog bijna net zo erg is als kanker. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het uh, ik vind, uh, Nederlanders. Uh, uh, uh, ik klaag ook wel. Maar ja, als ik niemand meekrijg om actie te voeren, en, en, en 90% die haakt af, dat sta ik ook in mijn hand. Dus ja, helaas. Er was laatst een, uh, ook een of andere uh, PVDA die uh, echt asociale maatregelen uh, in de zorg uh, voorstelde. En uh, dan zie je, vooral op Facebook, zie je dan uh, eigenlijk, ik toch altijd aan een hoop klagers, maar uh, niemand die ook maar bereid is om van zijn lairijreid af te komen uh, om aan te doen. Nou, precies, daar ben ik met je eens. Nou, ik ben toen ik uh, bij mijn huidige baas in vaste dienst kwam, een jaar later, ook lid van de bond geworden. Omdat ik wist, dat mijn vorige baas uh, doen ze niks aan, weet je? Ze, ze lullen wel leuk, maar er wordt niks aan gedaan en ook de SP doet niks, want ze babbelen wel bij de Socialistische Partij. Als ze erop aankomt, doen ze ook geen flikker. Daar heb ik al een paar keer meegemaakt, dus uh, de SP is ook geen optie die Roemer, een leuke vent, ja om een biertje mee te drinken maar dat is ook alles ja, ik denk dat dat ook een probleem is je, daarom zit, er, zit je ook vast want mm -hmm. uh, stemmen lost geen kloten op nee. en maar niet, nee. niet, stem, niet stemmen uh, dan, dan gaat je stem naar de grootste partij en dat is dus de VVD dus. nou, dan wordt het dierenpartij of 50 plus voor mij ja. Ik ben wel lid van de DSP, maar ik ga er echt niet op stemmen hoor. Want ik ga het ook, want volgend jaar verloopt het in april. Ik ga het in februari al opzeggen. Maar eh, ja, sorry hoor, met alle respect. Ik vind, maar ik bedoel, als het op daden komt, doen ze geen flikken hoor. Geloof me nou. Dat is echt waar. Ik heb het zelf meegemaakt, dus eh. Nee, <tus> maar je eh. Uh, yeah, uh... Even kijken. Um, oh ja, je had nog aan mij gevraagd of ik uh, kon kijken naar de, uh, bij Adrie met de stream en zo en dergelijke dingen. Maar ik heb een probleem. Of het probleem dat als ik, ik heb wel eens vaker uh, een berichtje naar Adrie mailed of uh, via Facebook berichtjes uh, gestuurd. Maar ik krijg echt nooit antwoord terug. Dus ja, okay. ik denk, denk niet dat dat, dat gaat opleven. Ja, oké. Okay, ja, hij, uh, ja, hij heeft het ook vaak druk met zijn werk. Hè? Dat moet ik ja. er ook wel even bij zeggen. Hoor. Daarom wil ik ook niet te veel lastig vallen. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. De jongen bedoelt het ook goed. Maar uh, ja, ik snap best, hij heeft het vaak heel druk. En, uh, dus ja, als, daarom vraag ik ook, als je tijd hebt, weet je, als je geen tijd hebt, oké. Okay. Maar ik ben, vind het al meegenomen, mm -hmm. als u me helpt. Want uh, ja, misschien dat jij misschien een klein beetje weet. Want jij hebt natuurlijk dezelfde account als ik met uh, Nelly. Als jij het misschien via, uh, als je tijd hebt, uh, via uh, team, uh, dat ook weer, TeamView. Want ik heb TeamView. Oké. Okay. Dat jij het zo voor me kan installeren. Dat ik ook filmpjes en dingetjes kan uh, laten zien. Op, uh, niet op mijn stream, maar op die van Nelly dan. Want uh, ja, ik heb een reclamefilmpje voor Eurostar op mijn uh, video wall staan. Ik denk nou dat ik toch dingen uh, zoals uitzend, wanneer ja, iemand anders de mensen niet uitzend. Dat ik in ieder geval een beetje een leuk plaatje uh, kan brengen, weet je wel? Ja, want hij gaat niet, uh, als je op uitzenden drukt in Bambuser, user uh, dat hij automatisch naar je, naar je webcam gaat. Ja, dat klopt. Want, uh, want als ik uh, bij Nelly doe, want ik heb van Nelly dan dat wachtwoord gekregen, dan doet hij het. Maar ik, ik kan niet die, die dat... Uh, dat uh, maar My, uh, mycam gebruiken, weet je wel. Oké. Okay. Dus uh, dat is het. Als jij dat voor me een keer kan doen, als je tijd hebt, tenminste. Ja, Dan, dan, we graag, even. dan graag, dan graag. Dan kunnen we wel een keertje een avond afspreken. Maar dat doen we dan niet over de radio, maar via uh, ja. uh, Skype of zo, weet je wel. Ja, we. dan, dan is Skype is ma is makkelijk, ja. Nee, ja. is goed, doe een keer. Ja, is goed. Dus, dus. dus het komt niet op een dag aan of zo, maar als je tijd hebt, dan zeg van joh, ik ben dan. En dan vrij en ik heb ja. de tijd uh, ah, om Dat komt uh, goed uh, dus, uh, uh, okay. nee, ik had vandaag uitgezonden ik had gisteravond een uh, splijtende koppijn. ja want uh, ik had uh, ja ik had het begrepen omdat ja, ik had het programma van Nelly uh, op mijn Facebook gezet en ik heb nog even live kunnen meeluisteren Dan heb ik het gelijk doorgelinkt op mijn Facebook en uh, <tosses> Ja goed, ik, heb me, me, ik zit niet op de chat tij, op dit moment, ik zit wel uh, via Skype, want uh, ja, het is, uh, ik, zit, ik moet alles in de gaten houden, de knoppen, het geluid, ik heb geen technicus hier die je maar alles regelt voor me. Uh, dus uh, ja, dus volgende week ga ik wel weer op de Skype of uh, op de chat dan, want uh, ja, je weet uh, zo, zoals ze weet, uh, heb ik, uh, heb ik een tablet gekocht bij Blokker. Ja, vertel eens. S uh, van, uh, van het merk uh, Polaroid. Vroeger maakten ze van die camera's, die direct klaarcamera's. Mm -hmm. En ik weet niet of het dezelfde firma is die ook de zonnebrillen maakt. Maar die heb ik bij Blokker gekocht van 59 euro. Hij werkt perfecto, perfect. Nou, wat voor een uh, maat is het scherm? 7 inch doorsnee. Nou, en dat was die vorige van mij ook. Die heb ik toen bij het kruidvat gekocht. En toen, uh, toen had ik... Uh, de wachtwoord wist ik niet meer. En dan kan ik er niet meer opkomen. Hij doet het nog wel als je hem oplaadt. En dan zegt hij... Als je meer dan tien keer fout hebt gedaan... Dat doet hij het niet meer. Maar ja, ik vind het zo zonde om hem weg te gooien. Doet hij het... Dan kan ik hem altijd wel iemand mee blij maken. Ja. Want uh, ja, oké, okay, weggooien... Ik, ik, ik zit zelfs met een computerscherm van, uh, die ik gekregen heb van, uh, van Guus, van uh, Guus Lieberwerk. Nou, daar werk ik nog steeds mee. Die heb ik uh, vorig jaar was dat, of was dat nou dit jaar. Voor mij was dat dit jaar. Nee, vorig jaar was dat. Maar dat ding doet het nog. Nou, het is een ouderwets uh, ding. Maar zijn toeter aan de achterkant. Nou, zolang dat ding het nog doet. Zwaar, toch? Ja, daarom, zo is het. Ah, zo'n tablet. Dat is wel uh, leuk speelgoed. Ja, weet je wat het is? Ik jammer genoeg kun je er geen flash mee doen, dus je kan er niet mee chatten. Nee. Maar ik kan wel op de chat van redderadio ermee komen, alleen en zijn alle lettertjes heel klein. Ja. <laughs> en dat is heel raar. Ik kan niet op mijn eigen chat, anders had ik de chat wel aangezet hier. Maar mm. dan moet ik weer een mini-laptop hebben. Maar ja, ik, ik, ik blijf niet bezig met kopen, weet je wel. Er is misschien wel een andere mogelijkheid. Mm -hmm. nou, nou, het is uh, Android, hè? Uh, he. Het is ja, Android, hè? Het is wel Android, wat zou erop draaien? Android oh. 4.2 of zo? Ja, ja 4.1 heb ik. Dan ja. nou, kun je wel via de Google Play Store kun je Firefox downloaden. En daar doet hij het wel En dan kun je in Firefox als uh, add-on toevoegen Chatzilla. Oké, okay, want weet je wat ik wel heb gedaan? Ik had altijd, ik heb weleens eerder uh, Firefox gehad, maar een paar jaar geleden vond ik het niet prettig. Maar ik vind Firefox, uh, de versie die er nu is, werkt fantastisch, fantastisch. Ik heb allebei mijn computers Firefox. Ja, ik ook. Ik, uh, ik perfecto. perfecto. Ik, uh, Explorer staat er bij mij, uh, ja, het staat nog wel ergens op, maar er is niet eens icoontjes meer van. Nou, af, af en toe klik ik op prongelijk aan en denk ik, hey, hé, dat is vloek in de kerk bij mij. Ik denk, hey, shit man, dat moet ik niet. Want dan geeft hij aan: wil je deze. Weet je wat het is? Ik had eerst uh, Explorer 10, mm -hmm. en, uh, en toen had ik Xquick als zoek, zoekwebsite, op, als startpagina. En die doet het op Explorer 11 niet. Oh. En toen werd ik zo boos. Ik denk, nou kunnen ze van mij de boom in met, uh, met Winamp. of uh, sorry, met uh, Windows. Ik ga lekker op Firefox terug. Naar het werkt van... Fantastisch, het werkt ja. fantastisch. Ik vind Firefox uh, nog steeds de beste van alle browsers. En het, zijn, het, zijn, het is ook niet commercieel, hè? Het nee, zijn he? allemaal vrijwilligers, ja. wereldwijd. Iedereen mag meehelpen. En iedereen mag meehelpen. En het maakt niet uit waar je vandaan komt. Rusland, of Amerika, of Europa, of weet ik veel waar vandaan. Of ja. Saudi-Arabië van mijn part. Iedereen mag er al mee helpen. Het zijn allemaal mensen met goede bedoelingen. En dan heb ik zoiets, hij is nog sneller ook, want die streamcomputer, die is zo traag als, als ik weet niet wat. Maar met Firefox, hij is fantastisch. Echt, ik kan het iedereen aanbevelen, Firefox.com. Dus gooi weg die uh, Windows Explorer, maar je moet hem niet van je computer halen, dat moet je niet doen. Maar ik zou gewoon Firefox erbij nemen en alleen alles via Firefox doen, want hij is ja. fantastisch. Dat kan ik jullie allemaal aanbevelen. En dan uh, heb ik nog wel een goede tip voor de Firefox uh, gebruikers en liefhebbers. Um, twee dingen die interessant zijn om als add-on te hebben. Je hebt bij Firefox boven in de taakbalk... Uh, heb je de, de, de uh, tabblader van File, Edit, View, History, Bookmarks, uh, Tools en Help. En onder tools of onder gereedschap misschien in het Nederlands heb je add-ons. Ja. En ja, de add-ons die ik het allerfijnste vind... is... Uh, ant-video downloaden. Okay. Als je gewoon in de add-ons... Uh, in de add ons zoekbal... intikt van uh, a n ant... Ja. dan vind je vanzelf de end video downloaden. En uh, die maakt het mogelijk... om uh, op sites zoals YouTube films... te downloaden. Goh, want weet je wat het is? Kijk, ik had... Uh... Um, realplayer gedownload en daar kun je ook filmpjes mee uh, kopiëren ja. maar met Manicam kun je filmpjes bijvoorbeeld als je nou bijvoorbeeld uh, ja uh, je, je kan vanaf uh, daarom is het zo gevaarlijk om via uh, internet uh, als je zeg maar met een sekswebcam met een dame aan de weer gaat dat ga ik even iedereen waarschuwen die nu luistert Iedereen die via internet seks heeft met een andere internetgebruiker, pas op, want je kan alles opnemen met Manicam. Ja, klopt. En dus uh, kijk, uit, laat, uh, uh, kijk uit wat je doet. En doe je toch, laat niet je gezicht zien. Ook al vraag mensen erom, want daar er wordt heel veel misbruik van gemaakt. Ah, kijk, ik denk dat je, je sowieso moet realiseren dat. dat alles, maar dan ook alles wat jij uh, online verstuurt, of het nou geluid, beeld of tekst is, is uh, Wordt opgeslagen. Onder, onder, onderweg op te pakken door, door iedereen die een beetje handig is. Ja, nee, precies, maar met die minicam, je, je kan vanaf je, van je tablet, of hoe noemen ze dat, van je zeg maar je huidige scherm, hoe noemen ze dat ook weer? Je, je kan even niet gauw op de naam komen. Ja, uh, desktop of... Uh... Ja, juist ja, je desktop. Als ik, als ik me op opname zet en ik zet een. Uh, ik, ik ga bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè, want je hebt genoeg sites waar je gratis uh, Blote Dames kan zien. Die zitten live op de cam en dan laten ze van alles zien en zo. En dan uh, klik je op opname, je kan alles opnemen. Ja. En dan kan je later iemand mee uh, bijvoorbeeld chanteren of zo. Ja, het is mijn ding niet, dat chanteren, We gaan, gaat niet om. Maar ik denk, shit dat is ook blink ja, eigenlijk, weet je al. Dus ik waarschuw iedereen, mensen, kijk uit. Als je het doet, moet je zelf weten natuurlijk, maar laat nooit je gezicht zien. Ook al vraagt men erom, nooit doen. Ja, privacy op internet is een heel moeilijk verhaal en bijna onmogelijk. Het, uh, dat is waar, daar heb je gelijk aan. Dat is echt een heel groot probleem. En, uh... Het probleem dat gaat nog steeds groter en groter worden. En vandaag las ik daar misschien wel een, een interessant dingetje over in een... Uh, op een webpagina die over gadgets en techniek gaat. De, de nieuwe uh, tv's, zeg maar, die zowel uh, de functie van tv als mede ook computerschermen... en bijna complete internetapparaten uh, zijn tegenwoordig eigenlijk. Ja, dat klopt, ja. ja. Uh? Maar een hoop mensen weten niet dat heel veel van die tv's een standaardmodus hebben. Ja. Dat die uh, naar, de, naar de, de bouwer van de tv alles verzenden wat jij naar kijkt en doet. Nou weet je wat dat is, ik had uh, videofilmpjes hè, bij mijn broer op een, uh, een televisie. Zo'n uh, zo grote flatscreen hmm. van LG of Samsung, weet ik veel. En ik zeg joh. Ik toets uh, DJ Jaapjes in op, op, op hoe heet het, YouTube. En hij had alleen maar een kastje ertussen, een extra kastje. Ik kon allemaal filmpjes zien die ik gemaakt heb. Huh? En ik ga nou de, de nee. Ik zag het maar even netjes, maar <laughs> en ik ga nou wat joh. Ja. Daarom heb ik de meeste filmpjes die ik opneem. Uh, dat alleen de mensen die de link hebben kunnen hem zien. Maar zoek je hem, dan krijg je hem niet. Alleen als je de link hebt, kan je hem bekijken. Dus... Ja, dan is het ook leuk om af en toe op je eigen naam te googlen, om te kijken wat je vindt. Mm. Want er ja. zijn uh, sites ja. die specialiseren zich erin ja. om zoveel mogelijk van één persoon te, uh, bij elkaar te krijgen. Mm. Maar je schrik je rot als je dat ziet, hè? Ja, zijn, ja, ja, ja. Dat zijn echt berichten van van tien jaar geleden. Man. Nou, dat zelfs weet zelfs wat het is. Kijk, tien jaar geleden ja, wist jij veel dus je um. rommelde je maar wat en, uh, ja, hoe vaak hebben we niet uh, ik weet niet, jou dan u was lid van zoveel sites en accounts en forums, ja, en je hebt steeds je nog... gebruikersnamen verzonnen en, en accountnamen kan verzonnen kan je allemaal kan je allemaal terughalen ja, zelfs oh. een wachtwoord toe ja, inderdaad maar als je het niet erg vindt, ik ga even een plasje doen ja, ik ga ook er even vandoor en dan ga ik even een muziekje draaien en misschien dat Mar Marcus uh, nog wat te vertellen hebt ja, als ik nog onderwerp heb, dan post ik die wel in de chatfunctie. Is goed, dan zet ik zo de chat even apart aan. Ja. Want uh, ja, er zijn ook uh, misschien mensen <tie> op de chat uh, waarvan ik... Uh, want ik zit zelf nu niet op de chat. Die ga ik zo even aan zetten. Maar ik ga eerst even een muziekje draaien. Na het muziekje mogen jullie weer bellen allemaal. Maar ik ga eerst even een sanitaire stop maken. Want ik sta op bye springen bye. hier. Bye bye, ah. bye. Dankjewel Jacco. Bye bye. Oké okay, luisteraars. Oh. Shit, klik ik hem weg. <laughs> Oké, okay, nou we gaan weer een muziekje draaien. Dan zal ik eens even kijken wat we nog meer hebben in petto. Oh jongens, we hebben zoveel muziek. Weet je dat uh, Marcus, Marcus uh, Italo, die heeft ook een hele leuke uh, ja, experimentele liefde. Van Marcus. En dat liedje duurt 5 minuten en 45 seconden. Hier komt hij.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 Radio zendt uitsluitend vrije muziek uit. Die vallen onder de licentie van Creative Commons. Kijk voor meer informatie op www.eurostarradio.nl. Oké, okay, luisteraarsjes, we gaan eens even kijken naar de chat. Nou, ga ik even de chat even open. Dus dat eens even bezig zijn. Oké, okay, luisteraarsjes, het was uh, Mark. Marcus Morale of Marcus Italo, hoe je hem ook noemen wilt. En ik zie dat iemand nog een berichtje achter heb gelaten. Eens even kijken hoor. Ja. Nou, Michael, even Michael, moet je mij horen, Jacco, uh, die schrijft nog één e ondertussen. Dus zal ik eens even oplezen. Ehm... Uh, ja, apps testen in Chrome zonder installatie door onze redactie. Gebruikers van de Chrome browser kunnen mogelijk binnenkort Chrome Web Store apps uitproberen zonder het programma te installeren. Google test momenteel ondersteuning voor vluchtige apps die op dezelfde manier opgestart worden als reguliere Web Store apps. Maar geen sporen achterlaten in Chrome of Chrome OS. Om de apps op te starten is het bovendien niet nodig om de webstore te bezoeken. Een recente Chromium component laat interneters een app opstarten direct vanuit Google zoekresultaten. Chromium is een open source project dat broncode levert voor Chrome, of Chrome. Google koppelt persoonsgegevens van internetgebruikers die via allerlei verschillende Google diensten... ...worden verkregen zonder de gebruikers daarover goed te informeren... ...en zonder daarvoor vervolgens toestemming te vragen. Al dus het CBP, het Centraal Bureau van de Statistiek. Oh, nee, dat is uh, CBS. CBP. Ja, Oké, okay. nou, dat zal wel goed wezen. Hè. Het bedrijf koppelt de gegevens onder meer om internetgebruikers... ...vervolgens te kunnen benaderen met adverteren... ...en diensten die persoon in kwestie zouden kunnen aanspreken. Google gebruikt daarvoor bijvoorbeeld privacygevoelige informatie... zoals betaalgegevens en gegevens over surfgedrag. Nou heeft, uh, is uh, Google door de overheid al aangesproken... dat als ze zo door blijven gaan op deze manier... dat ze een forse boete te wachten staan. En uh, ja, weet je wat ik ook vind? Uh, je, je hebt wel eens van die autootjes die rijden rond van Google... of ook van andere internetbedrijven die doen dat... Dan hebben ze een camera op het dak en dan gaan ze een soort street view maken. Nou is dat wel makkelijk. Maar uh, ja, oké, okay, de kentekennummers worden weggelaten. Nou, huisnummers weet ik niet, maar ik heb mijn eigen auto voor mijn deur zien staan. Nou heb ik die wagen al, al ruim een jaar niet meer, maar hij staat nog steeds op Google. Dus deze auto heb ik niet meer en ik ga geen merknaam noemen. Maar het is een Ford Fiesta. En uh, kenteken kenteken. Ja. Die auto is al lang naar de sloop. Dus uh, ja ik ga geen kenteken noemen. Want je weet nooit wat mensen achteraf nog kunnen halen. Ik heb nu een andere auto. En ik zeg lekker niet op welk merk het is. Ik zeg niet, ik zeg niet dat het een uh, Rolls Royce Silver Shadow is uit 1972. En ik zeg ook niet uh, dat ik op de Laan Vermeerde voor het 454 woon. En ik zeg ook niet dat ik... Eigenlijk Baron van Zuilen heet. Dus dat ga ik jullie allemaal lekker niet mededelen. Oké, okay, goed. Nou, euh, lieve mensen, we gaan eens even naar de chat van Eurostar Radio. En euh, goed, nou, dat was het videogesprek. Of uh, de tekstgesprek met Jacco van uh, Ik Daar wil ik straks eens even kijken. Hoor. Om 11 uur ga ik dan die mix uitzenden die ik uh, vrijdag heb opgenomen. En uh, wacht even hoor. Ik ga het even de chat even opstarten, jongens. Want uh, ja. ja, dan moet ik dat even, wel even, snel even doen. Hè? Want ja, mensen zitten ook op me te wachten. En die denken allemaal, waar blijft Jaap nou, waar blijft DJ Jaap? We willen DJ Jaap, we willen DJ Jaap. Waar is Jaap? Jaapi, waar ben je? Oh Jaapi, we missen je zo. Oh Jaapie, Jaapie, alsjeblieft, we missen je zo. Oh Jaapie, Jaapie, Jaapie. Hé, hey, daar is Tom. Hey, Tom op de chat, hoi Tom. Hoi Tom, Tom op de chat dames en heren, weet je Tommy, als je zin hebt mag je ook op de Skype komen hoor, ik heb een gezellig kletsen joh. ik heb jou al een paar keer ontmoet, dat weet je zelf ook wel, en uh, ja je bent een aardige gozer, ik mag je heel erg graag, ik, ik mag iedereen trouwens hier, en daar zie ik verdomme nog aan toe dat er vier mensen aan het luisteren zijn, ik ben benieuwd wie dat allemaal zijn. Ik ben zo benieuwd. Hoi Jaap, zegt Tom. Hoi Tom, zegt Jaap. Ja, gezellig Tom dat je er bent. Nou zie ik ineens vijf luisteraars. Nou, het wordt steeds gezelliger. Ik kan niet zien wie het zijn, hè mensen. Dus uh, wees niet bang dat je privacy ineens aangetast wordt. Uh, ik ben geen Google. Ik heet geen Jaap Google. Ik heet gewoon Jaap DJ Jaap. Ja, we laten we het daar maar ophouden. En uh, ja, ik ben toch benieuwd wie achter die vijf luisteraars zit. Kijk, van de vier, uh, sorry, van de vijf luisteraars, is één ben ik zelf. Dat is om de stream te controleren. En dan kan ik je wel even, ik heb het al eerder gedaan laten horen. ik ga het daar maar ophouden. Hè, hoor je? Het? En uh, ja, ik ben toch benieuwd wie achter die vijf luisteraars zit. Kijk, van de vier, uh, sorry, van de vijf luisteraars. Is één ben ik zo. Nou, dat, dat is, dat stil, is stil, stil, dus stil, stil, stil. De, de. Ja, om het na te luisteren. Nou, de, uh, zo te horen klinkt het allemaal prima. Klinkt niet te hard, ook weer niet te zacht. En ik heb zo uh, zelf moeten leren om uh, de microfoontechniek te beheersen. Dus niet te hard, maar ook niet te zacht. Je moet ook niet te hard praten. Nou, ik zend uit met een programma van uh, M3W. Nou, het werkt fantastisch. Het werkt echt fantastisch, bij Ridder Radio werken ze er ook mee, alle mensen op Ridder Radio, mm, nou het werkt fantastisch, het is echt, uh, ja Tom, ik ben een van de vijf luisteraars, dat klopt, dat weet ik, en Jacco ook, en, en, en Marcus, en uh, ja, en nog meer mensen denk ik, en dan zie ik dat er nog iemand via de Skype nog een privébericht stuurt, en uh, dan zal ik eens even kijken, wat staat er allemaal, uh, wat schrijft uh, Jacco allemaal? hé hey, Jacco. Even kijken, dat moet ik allemaal oplezen, jongens. Moet dat... Oh nee, dat is allemaal eerder geschreven. Uh, Oeh, dat is wel heel veel informatie hoor, moet ik zeggen. Uh, eens even kijken. Uh, ja, dat had ik al gelezen. Uh, het is nou 21.23 uur 23, Het is zondagavond 1 december 2013. Je ja, luistert naar Eurester Radio Live, uitzending vanuit het laakkwartier in Den Haag. Het is nu, ja, even kijken hoor. Oké, okay, hier staat het. Volgens Bits of Freedom konden bedrijven 10 à 15 jaar lang stiekem data opslaan over gebruikers die geen weet hadden van welke informatie er precies werd opgeslagen. Veel internetgebruikers. is bijvoorbeeld onduidelijk dat YouTube en Google. is dat de gegevens kunnen worden gebruikt voor de specifieke gerichte reclames en sites die helemaal niet van Google zijn. Mensen bellen bijvoorbeeld met de vraag waarom schoenreclames ze op internet achtervolgen. En als je dan uitlegt, volgt de vraag hoe dat zou kunnen voorkomen. En dan gaat Jacco nog verder... Dan kan volgens Bits of Freedom vrij goed, dankzij zogenoemde plug-ins, kan je voorkomen dat cookies op je computer komen en kan je trackers blokkeren. Daarvoor kunnen diensten geen gegevens opslaan. Je kan ook instellingen aanpassen en andere diensten gebruiken, zoals bijvoorbeeld een andere zoekmachine. Zoals ixquick. Hm? Al dus de woordvoerder. Mensen die toch gebruik willen maken van bijvoorbeeld Google, hebben... ...de dataverzameling nu eigenlijk te slikken. Bedrijven hebben een enorme machtspositie. Of je accepteert de dataafslag of je gebruikt geen Google. Maar het is vooral ook goed dat mensen weten dat er data verzameld worden. Ja, dat weet ik, maar oh, te goed. Juist. Nou, dankjewel Jacco voor de informatie... Eh, uh, Jacco zit ook weer op de chat, zie ik. Hé, hey, Tom zegt Jacco. En Jacco zegt... Uh, Tom zegt... Nog niks, dus. Maar <laughs> nou goed, uh, we zijn met z'n drieën op de chat. En uh, ja, als we even kijken... Er is er nog eentje die stiekem mee zit te luisteren. Nou, er zijn er alweer vijf ondertussen. Nou, daar is er nog een bijgekomen. Gezellig. We gaan de muziekje draaien, lieve mensen. Uh, straks ga ik het berichtje even uh, voorlezen. Ik ga eerst even muziekje draaien. Om een klein beetje de mensen aan het luisteren te houden. En we draaien nu eens een keltisch liedje. En dat die is uh, van... Uh, ja... Een heel mooi liedje. En dat liedje heet... Duenta shakes the barry. Ja, daar komt-ie hoor. Ja? komt hij of niet? Oké, okay, daar komt hij. I'm me with my true love. My sad heart, it was between. The old love and the new love. In the old far heart, the new that made me Think on Ireland dearly While soft the wind blew down the glen And it, it shook the golden barley, barley.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 There she died upon my breast, while soft winds shone the barley. Then blood for blood, without remorse, I've gained the Dorlands hollow. And let my true love's clay cold corpse, where I fall, soon must follow. And o'er her grave I wander, dear, no night and morning early, with a brave. In the, heart, when right here. the Wind that Shakes. The barley. Ja, Prachtig liedje, luisteraars. Ja, hij laat er geen naam bij van de artiest, maar het liedje heet The Wind That Shakes The Barley. Dat is een mooi Keltisch liedje. En ik vind het fantastisch, luisteraars. Gaan we eens even kijken wat Jacco schrijft via de chat van, uh, van Skype. Uh, net als Facebook is het mogelijk om artikelen, video's, links via Google Plus te liken. Door ze een zogenaamde plus 1 te geven. Deze aanbeveling bleef voorheen beperkt tot je profiel op Google Plus en waren dan zichtbaar voor je vrienden. Vanaf vandaag gaat Google jouw plus 1 aanbevelen gebruik in advertenties. Dat betekent concreet dat je profielfoto in het, openbaal, in het openbaar bij bepaalde advertenties in Google zullen, kan verschijnen. Oei. Facebook is van plan om alle profielen van zijn nieuwe zoekmachine, Graph Search, vindbaar te maken. Ook worden al je berichten, dus ook die van vijf jaar geleden... Doorzoekbaar. Maar Jacco... Uh, weet je... En ik heb het er net ook al gezegd... De overheid heeft uh, Google op de vingers getikt... Dat als ze zo door blijven gaan... Krijgen ze forse boete. Maar dat vind ik een paar miljoen... Nog niet genoeg. Ik ga me afmelden bij Google+. Plus, In ieder geval. Ik ga er ook niks meer op schrijven. Maar... Ik vind gewoon dat uh, Brussel hier wat aan moet doen. We lopen allemaal wel te op Brussel... Maar ik vind dat uh, Brussel hier iets aan moet moeten doen. Dat, ze moeten die boetes in miljarden uit, uitdrukken. Dus niet geen paar miljoen, te een lachen som, om. Maar miljarden, dat het bedrijf bijna failliet gaat. Zulke hoge boetes moeten ze geven. Google moet gewoon stoppen hiermee. Ik ga me echt afmelden bij Google. Maar wat is nou het probleem, bij Google Plus althans? Uh, je kan niet uh, je apps gebruiken, als je bijvoorbeeld een mobiele telefoon hebt, van Samsung of zo. Of uh, ja, uh, ja, Samsung, of LG, of Nokia. Als het allemaal werkt via de, die Android, dat gaat allemaal via Google. Dus alles wat je via je telefoon doet, kunnen ze voor mij. En ook allemaal, uh, hè, ook als je een foto op je telefoon zonder dat het via Google gaat, kunnen hun dat ook verspreiden of, maar dat zijn ze ze voet, ze treden, ja ik kan hier haast niet uit mijn woorden komen. Ik, ik vind het gewoon niet leuk weet je. Ze treden de privacywetten met voeten en omdat het een Amerikaans bedrijf is, kunnen ze alles doen wat ze zinnen hebben. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is niet normaal. Het is schandalig. Kijk, ik vind goed, internet heeft op zich ook wel goede dingen. He, anders zou ik er nooit aan begonnen zijn. Internet is een mooi ding, maar het heeft ook zo zijn nadelen. En dat is met alle zaken. Je hebt yin en yang. Zwart en wit. Goed en kwaad. Lief en niet lief. Boos en vrolijk. Alles heeft twee gezichten. Ja, en daar zullen we het helaas in dit leven mee moeten doen op aarde. Het is helemaal niet anders en we kunnen ons er boos om maken. En natuurlijk ben ik hier niet blij mee. En ik niet alleen, maar meer mensen met mij, ik denk niet alleen ik, en niet een paar mensen, maar ik denk miljoenen mensen zijn hier echt niet blij mee. Ik weet zeker, heel veel mensen het met mij me eens zijn. Maar goed, oké. Okay. We gaan eens even kijken wie er nog meer op Skype zit. Hè? Want het wordt toch wel eens tijd voor een leuk gesprekje. Hè? Ik weet niet, uh, ja Herman misschien. Ik ga Herman eens even, even bellen. Het is daar nu. Oké, okay, het is daar half tien in de ochtend. Ik ga hem even bellen. Kijken of, of Herman. Uh, Herman. Uh, wat hij daarvan vindt over dat Google al onze zaken... oké. Okay. Het is daar twaalf uur later hè? Het is daar al maandagochtend. Vijf over half tien in de morgen in Nieuw-Zeeland. Herman Tecklenburg. Ik weet niet of Herman meeluistert. Oké, okay, nou oké. Okay. I know ik denk dat de beste man wat anders te doen heeft. Ja, Tom. Misschien Tom, ik weet het niet. Zou ik Tom eens proberen? Ja, nu weet. Wie weet? <hijt> Ook niet. Oké, okay, Tom. Oké, okay, Tom. Nee, het hoeft niet. Het hoeft niet. Goed. Ja, ik ken nog wel een paar mensen die... Uh, oh, ik geloof dat Jacco alweer weer een berichtje schrijft. Metallica speelt op Pinkpop 2014, schrijft hij. Ja. Oh, wacht eens even. Goedenavond, Tom. Hallo. Kijk, hey Tom. Wacht even, oh, uh, gaat even iets thuis. Oh. Oké. Okay. Ja. Hey Tom, wat vind jij daarvan wat Google allemaal doet? Uh, ja, uh, uh, ze, ze hebben gewoon een, een paar diensten die ik wel tof vind, maar uh, inderdaad, het is uh, obsessief. Verzamelen van uh, informatie over mensen. Ja. Dat, dat vind ik, uh, dat vind ik een slechte kant van zo. Ja, maar ook omdat ze het ongevraagd doen, hè? Dat, dat is het punt waar ik me druk op maak. Ja, ja. Dat, dat, ze, dat ze niet even zeggen van, hé, hey, uh, Tom, uh, we, we, we, we verzamelen even alle informatie over je zoekgedrag ofzo, maar. Ja, nou, weet je wat ik vind hè, Wij, kijk, als ik, als ze, als tenminste nou ben ik ook maar een persoontje, een, uh, een onderdeel van de samenleving, zeg maar, hè? net als uh, jij en, en, en Jacco en, uh, en iedereen hier in deze aardkloot, we zijn allemaal onderdeel van de samenleving, maar uh, kijk, uh, dat internet is gemaakt voor mensen hè, en dat we bedrijven geld mee verdienen op zich, denk ik, heb ik zoiets van, oké, okay, weet je, oké, okay. we willen allemaal natuurlijk uh, onze huur betalen en onze, uh, ja, nou ja, noem maar op, onze onderhoudskosten te voorzien. Maar als mensen ongevraagd uh, jouw foto uh, zelfs gebruiken, of dingen, uh, bijvoorbeeld, jij ja, bent erg geïnteresseerd bij wijze van spreken in vissen, sportvissen ik krijg juist allemaal reclame over sportvissen op jouw ding. Dan denk je, heel leuk, weet je. Ja, kijk, kijk dat is het, het punt, weet je. Maar dat, dat doen ze ongevraagd. Nou, ik vind gewoon dat je, voor, als je op internet komt, dat je van tevoren al aangeeft, via je ip adres dat alle bedrijven in de wereld dat kunnen zien, wat je wel en niet wil delen met de wereldgemeenschap. Ik denk dat dat, dat, dat... Gewoon een stelling moet zijn wat via de Verenigde Naties ge ge ge ja, wettelijk gemaakt moet worden, zeg maar, wereldwijd. Ja, uh, ne net zoals dat ik mijn, uh, mijn Facebook ook gewoon heb afgeschermd. Oké, okay. ja. Ik... ja. Kijk, kijk, bij Facebook kan je er gewoon voor kiezen. Hmm. En, uh, uh, ja, he heel simpel gezegd: er zijn twee soorten mensen. Als ik kijk naar mijn, naar mijn Facebook, uh, mensen die vriend zijn en mensen die geen vriend zijn. Mm -hmm. En de ene groep mag alles, van, mag alles zien wat ik op Facebook zet. Mm -hmm. Dat schrijf ik ook niet zoveel op Facebook, maar goed. Mm -hmm. uh, en mensen die geen vriend zijn, die moeten zich eerst even aanmelden voordat ik bepaal uh, of ze dingen van me mogen zien of niet. Mm -hmm. Ik, ah, vind, dat, ja, ik ja. vind dat Facebook daar gewoon heel netjes in is. Ja, oké, okay. dat ben ik met je eens. Maar ik, ik heb mensen, en dat, doen, en dat kiezen ze zelf voor natuurlijk. Er zijn mensen die, dat als hun buurman uh, luidruchtig is, zetten ze dat gelijk op Facebook. Dan denk ik, ja, dat doe je dan eigenlijk zelf een beetje, weet je wel. Want jij bepaalt wat je op Facebook zet uiteindelijk. Maar, ja. maar, maar wat Google doet, dat als ik, ik heb ook Google Plus hoor, maar ik heb alleen familie erop. Maar als ik eh, bij wijze van spreken aan mijn broer vertel van joh, ik ga een nieuwe auto kopen. Dan, weet, dan krijg ik ineens van Volkswagen of van Ford ineens reclame op mijn ding. Maar dat is niet mijn bedoeling. begrijp je wat ik bedoel? Waar ik heen wil? Ja, okay. um, mm -hmm. ja het, het heeft verschillende kanten. Ja, oké. Okay. Uh, kijk, ik ben werkzoekend. Mm -hmm. uh, ik, ik heb uh, mijn Gmail. Mm -hmm. Maar ik, ik heb ook heel veel abonnementen op uh, van die uh, vacature zoek uh, uh, sites. Ja, ja. Maar als er dan een vacature zoeksite een, uh, een mailtje stuurt van hé hey Tom, uh, ik, ik heb een vacature gevonden, mm -hmm. dan ziet uh, Google, die ziet ergens van, hé, hey, het woord vacature. Dus ...komen ze ook ineens met, met dingen aanzetten. Uh, en dat, dat kan wel zijn voordelen hebben natuurlijk. Ja, oké. Okay, okay. er, mm. er zijn vacatures geweest... geweest ...die ja, ik ja. via dat, dat rare Google-circuit... Zeg maar, ...heb ja. gezien... ...die ik niet op andere manieren heb gezien. Kijk, dat is dan wel weer... ...een, een, een leuke kant daarvan. Ja, oké, okay, maar... ...kijk, daar zeg ik van... Sommige dingen eh, messen uit aan twee kanten. Als hun bijvoorbeeld zeggen van joh, eh, we gaan jouw eh, vacature online zetten. Vind ik wel dat ze dat even aan jou moeten vragen of je dat goed vindt. Dan ze zeggen joh, voor wat hoort wat, mag ik een advertentie op jouw Facebook zetten bijvoorbeeld. Maar dat je dat wel van tevoren op de hoogte wordt gesteld. Dus heb ik zoiets van oké, okay, we zorgen dat jouw advertentie wijd verspreid, vers, uh, verspreid wordt On, uh, en dat dan een reclame bijvoorbeeld voor hun op jouw facebook staat en dat, hun al, dat zij daardoor bijvoorbeeld een baan kan vinden dan heb ik zoiets van oké okay, weet je wel dan, dan uh, heb ik zoiets van ah, nou ja oké okay, als je er toestemming voor geeft weet je, begrijp je wat ik bedoel? ja eh, bij, bij gmail daar. Daar uh, vragen ze geen toestemming of zo. Nee, zeg maar. precies. Kijk, dat bedoel dan, ik nou juist, ja. Da, na, dan flipsen het er ineens bij, bij, in de zijkant of zo, of de bovenkant. Ja, ja. Flipsen ze er ineens uh, gewoon even tussendoor, zeg maar, Ja, ja. Uh, mm -hmm. Ja, ik, ik denk dat je ook gewoon kritisch moet, moet zijn en blij. Ja, zeker, zeker. En, ja... Er zijn dingen waarvan ik denk, van ja. Hier, hier, hier vraag ik niet om, om reclame of zo. Nee, oké. Okay. Goed, um, maar ik vind het wel netjes als een toestemming van tevoren vragen, vind ik. Toch? Ja. ja. Aan de andere kant denk ik ook van uh, het feit dat uh, Google Gmail heeft opgezet. Dat, dat kost ze natuurlijk ook een flinke pak geld. Ja, oké. Okay. Daar moet op een of andere manier ook wat geld uh, voor binnenkomen. Ja, tuurlijk. Ja. Mm -hmm. uh, ja dus dat, dat doen ze dan op die manier. Mm -hmm. Maar ik vind het alleen niet netjes van ze dat ze dat doen zonder toestemming. Dat is mijn punt eigenlijk in dit geval. Ja. Kijk, als ik bijvoorbeeld een radiouitzending uitzending bijvoorbeeld van Jacco wil doorstreamen. Jacco heeft vanmiddag dan een half uurtje uitgezonden. Hij zegt, ik vind het leuk als ik het s'avonds... Dat is dan alleen geluid dan, dus zonder foto's en alles. Dan vraag ik het eerst aan Jacco. Nou, Jacco zegt, joh, ik vind, alles, ik vind het prima, leuk. Nou, ja. Maar ik ga dat niet, niet doen zonder zijn medeweten. Dat hij denkt van, hé, wat, gaan we nou, wat hoor ik hier zo? Ik hoor mezelf ineens. Vragen we dat niet even eerst? Dus dat doe ik. Raak ja, me Jacco, ik van een leuk programma vanmiddag. Mag ik dat door uh, streamen, zeg maar. Uh, uh, S'avonds of zo. Nou ja, in dat geval vindt Jacco dat goed. Maar ik zie al dat ik dat zonder zijn toestemming maar eventjes online zet. Mm -hmm. En uh, ja, ik zeg maar wel, begrijp je wat ik bedoel? Ja, nou, nee, dat, dat, dat, dat is inderdaad niet netjes. Nee, precies. Um. maar ja, weet je wat het is Kijk, bij Google gaat gewoon geld verdienen nou, vind ik niks mis met geld verdienen want als mijn baas mij niet betaalt dan zeg ik ook tegen mijn baas ik kom morgen niet meer ja toch <coughs> voor wat hoort wat maar ik vind wel van tevoren dat Google wel de beleefdheid moet hebben om eventjes van tevoren netjes toestemming te vragen toch ja ja precies Ja, ja, ik kan het niet goed inschatten uh, in hoeverre ze privacygevoelige informatie zomaar... Uh... Nou, maar stel nou voor dat iemand uh, bij waar ze spreken, uh, ik zeg maar wat, hè. die zit... Uh, ik heb het net gehad over uh, webcams enzo, sekswebcams. Stel uh, nou voor dat iemand uh, via... Uh, die is getrouwd, hè, ik zeg maar wat. Of die heeft een vriendin. En die gaat uh, vreemd. En die gaat via internet uh, een liefje zoeken om een uurtje mee uh, plezier te hebben. Om het maar even netjes uit te drukken. En, en ineens sta je ineens uh, op een sekssite. Met je gezicht erop. En, uh, en je vrouw die komt erachter of je vriendin. Via mm -hmm. dat systeem. Nou de jongens, dan denk ik jongens dat het gaat gewoon te ver weet je wel. Ga ik wat het... bedoel? Uh, ik heb een keertje ergens gelezen. Ja? Dat een, een man een, een uh, site bekeek. Mm -hmm. En toen kwam hij zijn vrouw ineens tegen. <laughs> nou ja, dat was hij zelf ook <laughs> eigenlijk fout, hè? Dus eigenlijk... Uh, daarom uh, zeg ik al, het mes snijdt aan twee kanten. Uh, ik, ik, ik, <laughs> ik, ik nee, vind, ik vind het bekijken van porno niet saai, niet, uh, niet fout. Nee, ik ook niet. Maar, uh, ja. Maar het gaat... Het, het, ja. feit, het feit dat hij daar zijn vrouw als actrice zag, zeg maar. Dat heeft dus wel tot, uh, tot een echtscheiding geleid. Oké. Okay. Maar ook daar... Ja. Nou, ik zou je vertellen. Ik had een collega. Dat was, ik, had, ik ben pas in april 2000 ben ik pas op internet gekomen. Toen had ik een kameraad en die had een vriendin. Maar ja, die gozer die... Uh, ja, die maakte een beetje misbruik van er. Die maakte er spaargeld op en uh, dit en dat. En, uh, en die had een fruitje leren kennen. ergens in het noorden van het land. via in de, het internet. Dat was toen al, hè, in 2000, 2001 zo. Zo rond die tijd van Pim Fortuyn was dat. En, uh, nou, maar die, dat fruitje die hij had was veel jonger. En die vrouw waar die voor koos, die was zeker tien jaar ouder dan hem. Maar goed, ieder zijn eigen keuze gaat niet om. En uh, liet hij, dat vrouwtje, die liet hij zo maar zakken voor iemand. Die, ze lag in scheiding. De scheiding was nog niet eens helemaal rond. En toen uh, heeft hij haar in de steek gelaten, heeft zijn baan opgezegd. Hij is gewoon daar gaan wonen. Voor die vrouw. En, uh, en ik ken nog een paar mensen die, die dit is overkomen. Alleen maar doordat, dat uh, via, uh, dat ging geloof ik via... Uh, ja, hoe heet die oude chat van MSN, hè? was dat die? Die, die, heb je toch ook zo'n chatprogramma met webcam en alles. Nou, ja, maar... gelu gelukkig is dat vrouwtje goed terechtgekomen, ze heeft een, uh, een lieve vriend ontmoet waar ze nu mee getrouwd is, daarna. Maar ik bedoel, uh, ja, zo zie je hoe ver dat allemaal kan gaan, weet je wel. Kijk, ik denk ook wel eens van wauw, weet je wel. Dan denk je, jeetje, maar ik denk wel bij mijn eigen. Ik weet nu wat ik heb in huis, weet je. En waarom zou ik mijn vrouw in de steek laten voor iemand die ik nauwelijks ken of, of niet zo heel goed ken? Ik weet nu wat ik heb. Ja. En ik kom ook wel eens in de verleiding hoor, dat zag ik eerlijk. Maar ik doe het gewoon niet. Want ik weet gewoon van, ik weet wat ik heb. Waarom zou ik mijn vrouw opzij zetten voor iemand anders? Ja, als het maar voor een avontuurtje of zo. Dat, dat, dat kan al fataal zijn voor je relatie, toch? Ja. Nou, dat vind, ik, dat vind ik wel het gevaar van internet. Maar ja, dat is maar, zo zie je maar, hoe betrouwbaar sommige mensen kunnen zijn. En ja, als dat internet er niet was geweest, had dat misschien op een andere manier gebeurd. Dat had ook gekund. Ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja, internet is in die zin gewoon niet. Uh, het is een tweede het, wereld eigenlijk, een tweede uh, maatschappij. Alleen virtueel. Het, het, het, het, het is ook een soort van katalysator. Ja. Dingen die uh, uh, worden makkelijker. Ja, ja, ja. Uh, het, het uitwisselen van informatie wordt makkelijker en zo. En, uh, Kijk, de post ja. werd vroeger ook doorzocht door de AIVD hoor. Dat als ze jou op de korrel hadden... Dan gingen ze gewoon je post openmaken, op een slinkse manier, zonder dat niemand het merkte. Deze is ook je post. En uh, ging het dan wel op een wat uh, uh, uh, ouderwetse manier, maar als ze je op de korrel hadden, hielden ze je ook in de gaten. Alleen je merkte het niet. Nou, de postwet is vrij streng. Ja, oké. Okay. Maar, uh, maar toen het, is het nog... ja, ja er nog... De postwet is zelfs zo streng dat uh, ik, uh, als ik psychologie magazine bezorg mm -hmm. en ik kijk tussendoor even wat er op de volpagina staat, mm -hmm. dan, dan lees ik op dat moment dus de post van iemand anders. Mm -hmm. Dan ben ik op dat moment al in overtreding. terwijl. Dat is in principe is dat natuurlijk openbare informatie, maar het schijnt dus al wel zover te, te, te gaan, zeg maar, met die privacy. Je mag alleen maar naar het denk. adres kijken, waar die uh, van nou ja. meneer Jansen, uh, zeg maar wat hoor, Keisteen 53 in Soetermeer. Uh, en de rest, uh, ja, dat is, hap, uh, gooi in de brieven, dus. maar ja. oké. Okay. Ja, nou ja, het gaat wel best wel, wel streng dan. Ja, ergens vind ik het wel goed. Dat ja. die postwet zo streng is. Maar weet je wat het is? Vroeger toen de PTT nog een, een, een staatsbedrijf was. waren al die postbodes en iedereen die bij de PTT werkte waren, waren ambtenaar. Die hebben een eed of een belofte moeten afleggen. Dat ze zich netjes zullen gedragen. Zich aan de wet zullen houden. Maar nu is het een particulier bedrijf. En natuurlijk zullen ze zich er ook wel aan moeten houden, maar ja, eh, ik weet het niet. Eh, ik zie eh, soms mensen eh, die worden een uitbesteed door een, een of andere duistere firma. Of het zijn mensen die al lang met pensioen gaan en die wel een zakcentje bij verdienen. Ik weet niet wie mijn post bezorgd. Nou is het tot nu toe gelukkig allemaal wel goed gegaan, zeg ik eerlijk. Maar voor hetzelfde geld zit er iemand bij die uh, post achterhoudt. Of zit er snuffelen erin. Of weer stiekem dichtplakt. Dan weet ik. Ik ken iemand die bij de PTT werkte. Dat was, dat was een keer, uh, iemand een apenpak opgestuurd En dan werd dat gewoon bij de sorteercentrum werd dat gewoon uitgepakt. En dan ging iemand dat apenpak aan trekken. En iets zat er geintjes mee uit te halen. Ha ha ha. Lachen natuurlijk. Tuurlijk zou ik ook doen als ik daar werk en dan werd het weer netjes ingepakt en weer gewoon naar de bezorgende adres afgevoerd. En nog iets, bijvoorbeeld de tijdschriften, de Panorama of de Nieuwe Revue, of wat voor blad dan ook, dat werd dan even mee naar huis genomen. De ziel werd eraf getrokken, werd even gelezen en na twee dagen werd het weer bij de PTT netjes ingesield met het adresdingetje erbij. En, de, en degene die het ontvangde heeft daar niks van gemerkt. Of er moet een dikke pulk of een brandgaartje van een sigaret in zitten. Maar ja, dat... er zulke dingen gebeuren. Ik weet het van mensen. Want ik ken mensen die bij de PTT werkten Die ja, mij dat nee, verteld hebben. Dat, dat gebeurde toen al. Toen het nog een staatsbedrijf was. Ja, nee, ik, ik heb het ook wel gehoord van collega's. Mm -hmm. Maar ook dat het tijdens de lunchpauze werd gelezen. Ja. Dat het, tijdens, de, tijdens de lunchpauze werden gelezen... ...en met kruimels erin... Uh, ja. ...gewoon werden bezorgd. Ja. En, Want, uh, nou, en als ze naar de sigarenboer gaan... ...dan kunnen ze even in die tijdschrift snuffelen. Kost het ze niks. Nou, jo, doe maar een pakje zik... ...en dan leg je die panorama weer terug. Is er niks aan de hand. Ja. Dus waarom zou je dat op je werk doen, weet je wel? Er nou, zijn dingen... Ja, nee, mensen... Ik, ik ken dus twee kanten van het verhaal. Ik, ik weet dus dat de postwet heel streng is. Als als iemand erop uh, gepakt wordt, dan ben je gewoon vet te Sjaak. Uh -huh. ik, ik, ik hoorde een keertje van uh, de broer van een uh, ex-postbode. Ja, die had ook bij de... Die, die was ook postbode. Maar die had mij gemaakt dat een collega post van, uh, van zijn buren openmaakte. Jeetje, joh. En toen kwam net zijn chef langs. En die zag dat. En ja, die is er ook Martijn uitgemikt. Ja, wel terecht, vind ik. Ja. ja. ja. Um, aan de andere kant, ik bedoel, het... Ja, sinds die hele privatisering uh, en de postmarkt krimpt keihard. Ja, um, ja postbezorgen, dat, dat, dat is gewoon een, een, een baan zonder toekomst. Um, Wordt slecht betaald. Ja. Slecht betaald. Ja, um, het, het is geen, geen volledige werkweek. Ja, ook dat ja? klopt. Het, uh, ja. het, het is maar een, een deeltijdbaantje. Mm -hmm. uh, ja, voor, voor mezelf zeg ik van: ik, ik verdien bij PostNL uh, 700 euro per maand. Vind ik weinig. Nou joh, dat, dat, dat is een, net zoveel als, een, als een, uh, iemand die een uitkering heeft. Die bijvoorbeeld is afgekeurd en die, die is getrouwd. Die heeft hetzelfde, hè? Ja, maar... Ja. Maar ik vind het schande. Ik... ik vind het echt schande. Ik, uh, ik heb tegenwoordig ook nog een, uh, een ander baantje. Bij Cent. Mm -hmm. De concurrent van Poster. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Je moet er ja, rondkomen, toch? Ik... Ja. Ja, we moet je anders? En ja. ik, ik weet dat er meerdere... Uh, uh, Postarbeiders zijn... ...die zowel bij posten als bij Cent werken. Ja. En zo. En ik, ik denk... ...zoiets... Uh, ...was er vroeger ook niet. Mm -hmm. Vroeger was het meer van... ...als je bij de, bij de post werkte... ...dan was je trots op het bedrijf. En zo. En, en tegenwoordig is het meer van ja... ...ik kan niks beters vinden, dus... Uh, ...ja, het ja, maar gewoon. Ja, ik ben het wel met een je eens, ja. En dan zijn er ook van die cirkels die... Uh, ja, die dan postbezorger worden en uh, de boel in de fik steken of uh, in de sloot mikken of wat ja. dan ook. Ja, ze er geen zin in denken ze, dag ja. broer, het is met te veel werk, ik wil naar huis. En dan flikkeren ze alles de sloot in. Ja. Dat gebeurde vroeger ook wel, maar... Ja, maar uiterst, veel minder, veel minder. Mensen, mensen voelen... Ja, maar mensen voelen... Ja. Vroeger gebeurde dat uiterst, uiterst zelden. Ja, maar en, weet je, ja... Maar weet je wat het is? Je lees niet 5, uh, vijf, zes, zeven keer per jaar in de krant. Ja precies, maar weet je wat het is? Kijk die mensen die uh, bijvoorbeeld uh, vroeger, voelden zich verantwoordelijk. Waarom? omdat ze een vaste baan hadden en die wouden ze niet kwijt. En nu hebben ze een baan waar ze op elke moment uit het bedrijf geflikkerd kunnen worden. Dus zo hebben ze ook zoiets van, mag ik hem Flikker weg die post. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, en uh, uh, je, je weet dat het een, uh, een aflopende zaak is. Uh -huh. ja, op, uh, ja, ja. ja. Nu bezorgen we zes dagen per week. Vanaf januari wordt dat uh, vijf. Vijf. Ja, ja. vijf dagen per week gewone post. Ja, ja klopt. En ja. op maandag alleen spoedpost. Ja. Dus spoedeisende medische post en rouwpost. Uh -huh. Nou nu hebben we drie dagen per week dat er veel post is. Twee dagen dat er veel minder is. Mm -hmm. Maar en, en maandag dat is echt heel, heel weinig. Ja, bij ons, eh, ik heb bij, bij, ja. maandag bijna nooit post. Een heel enkel keertje is, maar... Ja. ja. Um, vanaf januari wordt op maandag de, de spoedpost bezorgd door uh, de ...de pakketdienst van PostNL. Mm -hmm. um, en ik vrees dat over een paar jaar de, de, de postwet gaat veranderen... ...en dat de, de woensdag en de vrijdag... Dat dat, ja, dat, ...dat dat... ...dat er dan op hetzelfde systeem als de maandag gewerkt gaat worden. Gewoon omdat die postmarkt keihard krimpt. Ja. En ik zit wel te rekenen van... tegen de tijd dat dat gebeurt... dan kost me dat... acht uur per week. Ja. Dus dat... Uh, ja, dat kan scheiden hoor. Ja, ja dat is een, een zware klap op mijn portemonnee. Ja, bedoel, ja je moet toch ook je rekeningen en eh, zo... Eh, ja, je, ja. ja, ik vind het verschrikkelijk hoor. Echt waar. Ja, ja. En, ik, ik, ik, ik begrijp het wel vanuit het bedrijf. Want het bedrijf... Kan het kan stomweg niet anders dan bezuinigen. En uh, ja. Ik wil die, uh, die bijna 10% per jaar dat de postmarkt krimpt. Ja. Het bedrijf moet toch elk jaar bijna 10% goedkoper werken. Ja, ja, ja. Ja, dat is. Uh, dus ja, dus ja het, binnen dat hele verhaal. Uh, vind ik het ook wel weer uh, logisch dat ja, ja dat, dat er ook gewoon slechte arbeiders aangenomen worden en zo en dat ja, de vroegere status die een postbode had ja, dat is, dat is voorbij. Worden, ja. worden tot uh, een of andere randdebiel die niks anders kan vinden ja, ja, ja, ja. ja ik ben ik, ik zelf postbezorgd ja, maar, maar bedoel, weet je wat het is? Wat voor werk je ook doet, hè? bedoel, we werken allemaal om te overleven. We moeten onze. Uh, uh, weet je, het zijn een paar essentiële dingen die heel belangrijk zijn: onderdak, eten. Um, ja, je, je hebt ook recht op vertier. Ja, op plezier. Je wilt wel eens stappen een keertje naar de bioscoop of naar de kroeg. Een mens heeft dat gewoon nodig. Ja. En als je uh, op je budget wordt gekort, dan moet je op sommige dingen bezuinigen. En straks is het alleen maar overleven. Dus ja, en ik vind het niet zo gek. Sorry dat ik het zeg, dat de criminaliteit daardoor niet in toon wordt gebracht. En dat vind ik heel jammer. Ja. Ja. Ik, uh, ja. Ja. Dus wat gaan mensen doen, in plaats van dat ze daarvoor werken, als ze tekort komen, niet iedereen zal het misschien doen, maar dan gaan mensen het halen. Ja, en dan, dan moet je meer politie aannemen, meer rechters, ja, dat, en dat kost geen geld. Nou, weet je wat een politieagent per maand verdient, een gewone politieagent. Misschien 1700 in de maand. Weet je wat een straatveger in Den Haag verdient? Gemiddeld tussen de 16 uh -huh. en de 1700 euro in de maand. Een politieagent ook. Ja, dus... Nou, een, een, denk ik, waar een, gaat dit over, weet je wel? Dus een woud en een uh, straatveger... Die verdienen die bijna hetzelfde. Die verdienen ongeveer hetzelfde. Maar ja. het verschil ja. is natuurlijk wel dat... Uh, die woud, die loopt dus wel... Die... Werkt veel met uh, criminelen. Ja, precies. Lo loopt dus een groot risico om uh, op zijn bek geslagen te worden? Of inderdaad. Er, ja. Ik, ik ja. vind dat daar toch een, een flink bedrag aan gevaren geld tegenover moet. Zeker zijn. weten. En, hebben, uh, we en, hebben, hebben en we in, er worden veel hogere eisen gesteld. En hebben we hebben in Den Haag bij de groen, groendienstvoorziening van de gemeente en bij Veegbedrijf. Ik dacht per Straat ook, maar dat weet ik niet zeker. Hebben ze nog een vuil toeslag. Anders hadden ze maar 13 of 1400 in de maand gehaald. Dus er zit iets, eh, nou, of iets, ja, er zit iets van, van een vuil bij. Maar als je die niet hebt, dan zit je ook aan het Dus daar hebben we in Den Haag tenminste, ik spreek dan voor Den Haag. Nog een gelukje bij. Maar werk je bij eh, een sociale werkvoorziening, krijg je maar 1300 euro in de maand werken bij het Haagse werkbedrijf, verdienen ongeveer hetzelfde. Terwijl die mensen precies hetzelfde werk doen als bij de gemeente. Alleen, ja, daar moet ik er wel bij zeggen, bij een veegbedrijf in Den Haag, mensen die bijvoorbeeld chauffeur zijn, of rijden, die verdienen dan wel, hebben dan een loongroep meer, oké. Okay. Maar ik bedoel, ja, de één, uh, ja, ik bedoel, begrijp je, er zit toch, eh, als je ja, de klos bent, en je, ben, je werkt niet voor de, als ambtenaar, zeg maar, dan ben je gewoon de lul. Dus dat, ja. Terwijl de anderen hetzelfde werk doen, en die krijgen veel minder. Die doen exact hetzelfde werk. En daar heb ik, ik zou iets van ja jongens. Oké, okay, probleem met internetverbinding, zie ik staan. Oké, okay. er is een probleem met dit gesprek. Eén moment, we proberen het gesprek te herstellen. Goed, nou, dan ga ik even lezen wat, uh, wat iemand anders nog te vertellen heeft. Ik bedoelde, PvdA, een einde aan het basisrecht op voeding en onderdak, naar hun afbraak van zorg. ...en de schaapjes in opstand. Weet je wat ik nou het gemeene vind, hè? Die, uh, die uh, Kleinsma, die mevrouw met die rollator... ...die zelf gehandicapt... ...die wil geen subsidie... ...omdat ze zegt, nee, ik kan makkelijk betalen... ...voor mijn salaris als, als bestuurder... ...van de Partij van de Arbeid. Maar ze laat dezelfde mensen... ...haar lotgenoten die ook gehandicapt zijn... ...die laat ze gewoon... ...barsten. Mevrouw Kleinsma... Dikke middelvinger voor je, mevrouw Kleinsma van de Partij van de Arbeid. Je kan van mij een dikke vinger krijgen. En dit is wat ik ze zeggen heb. Mevrouw Kleinsma van de Partij van de Arbeid. Fuck you! Met de P vandaan en met mevrouw Kleinsma. Oké, okay, goed. Ik heb hier genoeg over gezegd. We gaan even een liedje draaien. We kijken wel even wat even een uh, verbindingsprobleem. Uh, ik ga even een liedje draaien nog. Dus fuck off met de Partij van de Arbeid en met de VVD. En met het hele Zoots in het kabinet. We gaan een leuk liedje draaien. Ja, we zijn rebels jongens. We zijn anarchisten hè. als je geen, Nederland als je geen anarchist bent, ben je ook geen Nederlander. Oké. Okay. Ik net een leuk gesprek met Tom. maar nou, jullie weten het. Jullie zullen wel met je oren geklopperd hebben. He? Dat was uh, V.S. Music, Music and More. Met The Dying Californian. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. We gaan uh, even kijken hoor. Om 11 uur. Dan gaan we dan de, de mix draaien die ik gemaakt heb. En uh, dan gaan we stoppen met de live uitzending. En dan draaien we nog de mix van een uur lang tot 12 uur. En dan, uh, ja, dan is het weer afgelopen voor het weekend. Oké, okay, luisteraartjes. We gaan gewoon door. Als je wil, kun je lekker naar de chat komen. Of op de Skype, als je er zin in hebt. Dus, uh, ik weet niet waar, uh, waar Marcus gebleven is. Marcus ik ineens nergens meer. Ik zie uh, Ton ook al uit de chat is verdwenen. En uh, alleen Jacco is nog over op de chat. Ik zie wel nog wel dat er een paar mensen luisteren. Drie mensen luisteren nog. Er zijn wel vier, maar één van de vier ben ik zelf. Goed, nou we gaan nog even leuk... Uh, uh, laat, weet je wat? Ik heb een leuk idee. Ik ga die uitzending van Jacco van vanmiddag nu uitzenden. Dus ik hou me even stil op de achtergrond. Um, dus als jullie willen skypen kan dat om tien over half elf. Dus kunnen hier om tien over half elf op de Skype komen. Dan ga ik een, uh, de uitzending van vanmiddag van Jacco nu uitzenden. Dan moet ik wel even zoeken natuurlijk. Dat is uh, even kijken hoor. Ja jongens, dat wordt echt gezellig. Ja, leuk. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even kijken lieve mensen. Uh, Lacey... Sunday afternoon mix van Heidense Tijden. En uh, hij duurt ongeveer een half uur. Dus lieve mensen, ik ben terug over een half uurtje. Om tien over half elf ben ik weer bij jullie terug. En dan vanaf elf uur ga ik de mix uitzenden die ik daarnet, uh, of tenminste vrijdag, heb opgenomen. Die ga ik straks uitzenden en om 12 uur gaan we de lucht uit. En jullie gaan nu luisteren naar het programma Lazy Sunday Afternoon Mix Heide van Heidens Tijden van Jacco. Die uh, uh, zondagmiddag is uitgezonden door Jacco op Fama Radio van Nelly ten Napel Mensen, veel plezier met Jacco. Ja, goedemiddag mensen. Wat is dat? Zondagmiddag. Heidense tijden op uw radio. De Lazy Sunday Afternoon Mix. Welkom. Gisteren kon ik niet, want toen barstte ik van de koppijn. En vandaag dit goedmakertje voor de uitzending van gisteren. Ik hoop dat jullie dit van de week terugluisteren. En het geeft natuurlijk ook de kans om eens een keer heel wat anders te doen dus welkom bij de Lazy Sunday Afternoon Mix met alleen muziek een paar nummertjes en dan uh, houd ik er weer mee op maar ik hoop jullie hier een plezier mee te doen in ieder geval Nelly vast bedankt voor je steun altijd voor de uitzending ik beloof volgende week zend ik uit en dan ga ik ...een plaatje draaien voor Nelly... ...zoals ik gisteren beloofd heb... ...en uh, in ieder geval altijd... Uh, ...belang... <coughs> ...bedankt dat jullie altijd goed meeluisteren... ...en dat jullie er altijd meedoen in de chat... ...sorry van gisteravond nog... ...ik kon er niks aan doen... ...ik kon, was niet in staat om... ...ook maar iets van licht of geluid te verdragen... En vandaag deze. Dus welkom bij de Lazy Sunday Afternoon Mix. Ga lekker op je bank of op je bed liggen of in een relaxte stoel. Neem een lekkere kop koffie of een lekker drankje en geniet ervan. Afternoon makes heidense tijden. Can we rise above? Gotta face myself ook even avond. Denk er even aan mensen. Vanavond 8 uur. Eurostar Radio met DJ Jaap. I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept with wind. I walk the floor and watch the door. And in between I drink. Black coffee. Broom. I'll never know a Sunday In this weekday room I'm talking to the shadows From one o'clock to four And Lord, how slow the moments go When all I do is pour black coffee, since the blues caught my eye, I'm hanging out on the way my Sunday dreams to try. Ja.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 Sleep. Knees deep in gasoline. Ask me if I'm afraid to speak. Cause my words make you a mystery. Laura Stevenson's and accounts. En dan nu de boys of Bar en Anna Maria O'Connor. Denk eraan. Eurostar Radio. De hele zondag en zaterdag zenden ze al uit. DJ Jaap. En vanavond om 8 uur ook live in de chatroom. En je kan uh, meechatten, skypen en wat je maar wil. Um, goede muziek altijd en... Ook Jaap bedankt voor jouw steun altijd dat je dingen deelt voor mij op Facebook en alle medewerking. En uh, je kunt DJ Jaap vinden op Facebook, op uh, Twitter. Uh, luister ook als je dit uh, hoort en je kent Ridder Radio nog niet. Luister naar Ridder Radio. Ridder Radio is een uh, niet commerciële zender. Ook een hele leuke zender om na te luisteren. Dus de luistertips uh, Radio, Eurostar Radio en natuurlijk ook Fama Radio. Uh, we gaan verder met de lazy Sunday afternoon mix. And loads down to the In waking times the man who did of God. ...was uh, The Boys of Bare... ...dat is... ...het is Gaelic... ...dus het is uh, vrij ingewikkeld... ...The Boys of Barena schrijft... ...Anne-Marie ...en alweer het laatste nummer... ...want ik zei al, dit wordt een korte uitzending... Uh, ...in ieder geval... ...Jaap was erbij... ...bedankt uh, Jaap voor de chat en Facebook-updates... Uh, vanavond, vergeet niet, Eurostar Radio, 8 uur, DJ Jaap. Voor iedereen die dit later op in de week luistert, ik wens jullie allemaal een fijne week. Zaterdagavond ben ik weer van de partij. En wie weet, um, jullie kunnen mij bereiken op heidensetijd.gmail.com heidensetijd.gmail.com En als jullie daar een mailtje heen sturen, dat jullie het... Leuk vinden om op zondag ook naar Fama Radio te luisteren. Op de zondagochtend of de zondagmiddag. Dan gaan we dat misschien wel voor vast. Of in ieder geval voor een tijdje doen. Wat dacht je van een zondagochtend Fama Radio Show? Je weet het niet. We zijn er voor jullie. Dus jullie moeten het bepalen. Als er luisteraars zijn, dan zet ik de stream aan. En dan gaan we het gewoon doen. Zo niet. Ga ik met de honden naar het bos. En dan... Doen we het gewoon weer op de zaterdagavond? Of we doen gewoon allebei? Het kan allemaal. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Sunday Lazy Sunday Afternoon Mix. De laatste nummer is het nummer van uh, Tony Barden. An Irish, man, an Irish Airman foresees his death. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer thank you for listening I know that I shall meet my fate somewhere clouds above Those that I fight I do not hate I oh. I balanced all, brought all to mind The years to come seem waste of breath A waste of breath, the years behind In balance with this life, this death Uh, okay. Ja, dit was uh, Jacco met zijn uitzending. Uh, het is een gedicht van Jeets, zegt uh, Jacco. Dat geeft hem kippenvel. Ja, prachtig hoor, prachtig. Oké, okay, we hebben nog twintig uh, minuten, dus als je wil skypen kan dat nog. Dan gaan we even op de... Jacco heeft ook nog wat... Uh... Ja, oké. Okay. Je had hier een link, hè? Ja, dan moet ik even kijken. Ja, goed. Ja, ik... Eh... Kijk, hoor. Ja, ik zit hier een beetje... te klooien hier. Ik bedoel, er zijn nog drie luisteraars over. Ja, nou, oké. Okay. Je moet altijd één luisteraar afhalen. Dat ben ik dan. Die telt er eigenlijk niet mee, dus... Als er tien luisteraars zijn, zijn er eigenlijk negen, want uh, eentje ben ik zelf. En de drie andere, dat, uh, ja, dat is Jaco en uh, Tom, denk ik. En wie die derde is, weet ik niet. En uh, Ik zou het heel leuk vinden als die persoon ook even op de chat komt. Of eventueel uh, komt skypen. En misschien, ik heb al een vermoeden, maar, maar misschien is het... Uh, ja, oké. Okay. Nou, je mag met chatten hoor. Je mag me chatten. Goed, ik ga even een muziekje draaien nog. Uh, eens even kijken. We gaan nog even een muziekje draaien. Nee? Oh jee, oh jee, oh jee. Oh, oh wacht even hoor. Oké, okay, de chat is er nog, gelukkig. De Skype heb ik aanstaan en ik zie uh, alleen Herman, Jacco. Ridderradio, Radio, Tom de Vries En verder is er niemand online Jammer, ik had zo graag gewild Dat er nog iemand belde Ja, oké okay, Nou goed, weet je wat Ik ga eens even kijken voor nog een muziekje En dan ga ik Een heel lief Lief liedje opzoeken Een heel lief liedje Heel zacht En heel Lief En dan moet ik even zoeken want ik heb genoeg muziek hoor. Ja, kijk. Ik wil een heel lief liedje. Een heel lief. Oké. Okay. Oké. Okay. Live is van de band Lul uit Frankrijk. Dus, uh, dat waren weer uh, twee hele mooie liedjes. Van de band Lul uit Frankrijk met Life Is En van Kathleen met Long As Home. Oké, okay, Ton, uh, of nee, uh, Jacco is net uh, naar bed gegaan. Uh, ja, oké. Okay. Nou, <kalk> oké, okay, we hebben nog uh, wat uh, luisteraars over. Straks om 11 uur gaan we weer de mix draaien die ik vrijdag heb opgenomen de Disco Night Mix die duurt 1 uurtje en die duurt tot uh, tot 12 uur. Je kan nog uh, skypen als je wil dan kan je nog 10 minuutjes uh, gezellig met me babbelen als je daar zin in en beho of behoefte aan heeft en het maakt niet uit waarover doe uh, oké okay, uh. goed nou uh, eens even kijken hoor wat, uh, wat hebben we nog op de chat hè? nou ja uh, ik zou wel iemand kunnen bellen. Maar ik durf het niet zo erg. Hè. <laughs> ja, ik ken er wel een paar die ik nog kan bellen, maar ik durf het niet. Ik voel me vaak uh, een beetje uh, dat ik mezelf opdring, weet je. Dus lieve mensen: Vlinder, uh, Guus, Sunset. Of Marcus, als jullie willen bellen, het kan nog tot 11 uur. Al was het maar 10 of 8 minuten. Ik zal het heel leuk vinden. Of misschien uh, belt Herman Teklenburg uit Nieuw-Zeeland nog wel. Ja, wie weet, het kan nog hoor. Ik bedoel, al draai ik een plaatje, je mag gewoon inbreken en dan, je gaat gewoon voor. Dan gooit het, het geluid van de muziek weg. En dan mag ik gewoon je zegje doen. Maar om 11 uur, dan ga ik nu. Niks draaien. Dus oké, okay, lieve mensen, ik ga nog, uh, nog een liedje draaien. Ik weet niet wat het is. Ja, het ziet er wel gezellig uit. Skampis, het lijkt wel ska-muziek. Regenrega van Skampis uit Duitsland. <tied> Schöne Beine hat er auch. Ja, liebe Freunde, ihr kennt sicherlich in Münster den schönen Laden am Prinzipalmarkt, das Café Schuckern. Und früher, als es noch richtig groß war, da befand sich dort der Stammtisch meines alten Herrn. Und jeden Montag nach einem Arbeitsamt Tag kriegte man sich dort bei einem Filzbier folgenden Stringspruch bezüglich des Wetters in Münster zu sagen Gott sprach, es werde Licht und das es ward nicht Nur in Paderborn, Neuhaus und in Münster blieb es Finster Maar zo so bei bij ons in Münsterland. Kan die Sonne nicht meer scheinen? Bei ons in Münsterland. Het winterabend soll ons mal segnen. Bei ons in Münsterland. Zo zieht man die Leute oft weinig. Dat is ja luisteraartjes, dat was Campus met Regen Rekka uit Duitsland. Oké, okay, The Last Dance en dat wordt ook het einde van ons live programma. We gaan nog een uurtje door met, uh, met de mix uh, die ik uh, vrijdag heb opgenomen. En uh, we gaan nu als laatste voor dit live programma luisteren naar Ska Daddy Z. Met The Last Dance. En, en daar wil ik nog Jacco bedanken. En Nelly ten Napel in het bijzonder. Dat we via haar uh, stream ook mogen uitzenden. Van Fama Radio. En uh, ook Jacco bedankt uh, speciaal dat we jouw half, uurlijk, uh, durende, half uur durende programma van vanmiddag uh, mochten uitzenden via onze stream. En natuurlijk ook Tom bedankt. En iedereen die geluisterd heeft en op de chat heeft gezeten. Iedereen allemaal bedankt. Iedereen, ook Adrie bedankt voor de onderhoud van de website. Natuurlijk, Adrie. En uh, ja, iedereen die geluisterd heeft. En uh, deze uitzending wordt opgenomen. En uh, ja, morgen kan je terugluisteren. Ook evenals het komende programma straks om 11 uur. De mix, de Disco Night mix, die wordt ook online gezet op EurostarRadio.nl. Dus EurostarRadio.nl En goed, beste mensen, hartstikke bedankt. Dus geniet nog even van die heerlijke mix die je straks om over u gaat horen. En als laatste krijg je Ska, Daddy, Zee, zoals so, ik al zojuist zei. Met de Last Dance. Bedankt, zwaai zwaai, God bless you. En tot volgende week zondag. Doei.